En u luistert naar radio QFF via 66.6 FM of een van de vele streams en het is vandaag donderdag 29 januari 2015, de dag na de grote overwinning van de beste club ter wereld FC Groningen. Maar we gaan het natuurlijk niet over voetbal hebben, we gaan straks podcast nummer 64 behandelen, maar jullie gaan eerst nog even genieten van wat muziek. To make the rule of them understand that we not take no more of them oppression. And when we check out the ghetto grapevine, to find out all I could have find Every rebel just a revel in them story. Them a talk about the power and the glory. Them a talk about the burning and the looting. Them a talk about the smashing and the grabbing. Them a tell me about the vanquish and the victory. Them said the Babylon them went too far. So what? Uh, we had was to burn two car, and one and two innocent get mar. but what? Now, so it so got some, some time in a war, in star, star. So, so it got some, go some time war. in a war. Them say, so we, we burn down the judge, we could burn the landlord. We burn down the judge, we never burn the landlord. When, when we, we run riot all over Brixton, when we, we, up van. Van. When when we, we mash, mash up plenty police van, when we mash up the wicked one, one plan, when we when mash up the swamp 80 one, one. Them say we commandeer car and we gather ammunition, we build with barricade and the wicked catch afraid. We send out, we scout, figure find them whereabouts, then we farm up with passy and we make a raid. Well now them run gang go plan counter action, but the plastic bullet and the water cannon, will bring a blam blam, we'll bring a blam blam, never mind scarman, we'll bring a blam blam. Brothers and sisters, rocking a dread beat pulsing, fire burning. Chocolate to our end, darkness creeping, night. Black veiled night is weeping. Electric lights consoling. Night. a small hall soaked in smoke, a house of ganja mist, music blazing, sounding, thumping fire, blood, brothers and sisters rocking, stopping, rocking, music breaking out, bleeding out, thumping out, fire, burning, electric hour of the red bulb, staining the brain with the blood flow, and the bad, bad thing is brewing and crawling, creeping to the brain, cold lights, hurting, breaking, hurting, fire in the head and the dread beat bleeding, beating fire, dread, rocks rolling over, hearts sleeping wild, rage rising out of the heat and the hurt, and the fist curled in anger, reaches a hurt. then the flash of a blade from another tour. him leaps out for a thick of a flesh of a piece of skin. And blood, bitterness, exploding fire, wailing blood and bleeding. Luisteren overigens naar Linton Kwesi Johnson met de Dennis Bowell dubband. live, jawel, naar het album The Eagle and the Bear. Dat gaat natuurlijk over Rusland en Amerika. Luister maar eens naar dat beroemde Bob Marley interview dat ik eh, ja, exclusief bezit en online heb gezet op YouTube. Merci beaucoup, bonsoir Paris, Paris, bonsoir. You've just been listening to The Eagle and the Bear from my Making History album, Want, Figureave and Sonny's Letter from my Forces of Victory album, and Dread, Beat, and Blood. Now... Tonight is a very special occasion for me because, madame, messieurs, this year, 2003, marks the 25th anniversary of the release of my first album, Dread, Beat, and Blood. So, I want to thank you all very much and say merci beaucoup, because if it wasn't for you, I would not be involved in reggae music. Now, nowadays we hear a lot of talk about the fight against terrorism. Those of us who belong to so-called ethnic minorities in Europe, we all know about the fight against terrorism because we've been fighting the terrorism of the racists and the fascists for many decades now. Right now, I'd like to do for you a couple of old anti-fascist numbers. First one is called Fight Them Back. they brains in, cause they ain't got nothing in em. We gonna smash they brains in, cause they ain't got nothing in em. Well some of them say, them a nigger hater. And some of them say, them a black beater. And some of them say, them a black stabber. And some of them say, them a paki basher. Fascists on the attack, we're not gonna worry about that. Fascists on the attack, we're gonna fight them back. Fascists on the attack, then we counter attack. Fascists on the attack, then we drive them back. We're gonna smash their friends in. Cause they ain't got nothing in I'm We gonna smash their friends in. Cause they ain't got nothing in them. Fascists and the attack, we ain't got panic over that. Fascists and the attack, we are gonna fight them back. If fascists and the attack, then we counter attack. If fascists and the attack, then we drive them back. We gonna smash their brains in, 'cause they ain't got nothing in 'em. We gonna smash their brains in, 'cause they ain't got nothing in them.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 This one is dedicated to the memory of the anti Nazi League activist Blair Peach, who was murdered in 1979. Reggae the Peach. I was walking down the road the other day When I hear a little youth man say Him say You know see me situation Me don't have no accommodation Me have to sign on at the station At 6 in the evening Me say my life got no meaning I just living without feeling I have to make a race, cause me come off my and me one figure it out. I was walking down the road another day When I hear another youth man say Him say I don't work for no pittance I don't draw them assistance Used to run a little racket. But what? The police them didn't stop it. And the hard was to hop it. Still, me happy me make careers cause me come of age and me won't figure it. Well, I was walking down the road yet another day. When I hear another youth man say Say. Me have to pick up pocket, yah man. Take a wallet from a jacket. Me I to do it real crabby, And if I lock it, me have to pop it. And if I safe, me have to crack it or bust it with me hatchet. But me have to make a raise 'cause me half age and me one figure it. Government man, tell me something How long you really feel You woulda keep we under here When the truth unrevealed But how you grab and steal But how you make your crooked deal Make your crooked deal ja, en u bent echt niet uh, terechtgekomen op een of andere vaag Caribisch eiland, al zijn we daar wel vandaan, maar u luistert gewoon naar een live stukje, eh, uh, concert van Linton Kwesi Johnson with the Dennis Bauer, uh, Bauer Dub Band, sorry. Ik uh, moest even de andere kant op kijken en kon niet helemaal goed zien wat er stond. Goed, de Dennis Bauer Dub Band, ja, yeah, live vanuit Parijs, uh, maar ja, dat is wat je hoort. En uh, dit is Kiel van Vario live vanaf een Caribische eiland. En je gaat zo meteen luisteren naar podcast nummer 64 alweer. Live op deze donderdagavond 29 januari 2015. And you shouldn't see your Babylon, hold them, really run away. You shouldn't see your Babylon, then pick up that deal, pick up that deal, pick up that deal. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. But tell me something, Mr. Right wing man, tell me something. How long you really feel we would and grovel and squeal When so much murder concealed When we won't can't When we feel the way we feel Feel the way we feel eh? Eh? Well there was top step en het leuke is dat mensen deze muziek bij mij helemaal niet verwachten. Ik, ik krijg soms fanmail en haatmail waarin mensen mij betichten van rechts zijn en extreem rechts zijn. Maar hé, ik ben niet rechts, ik ben ook niet links. Ik sta gewoon in het midden van de weegschaal. Ik weeg alleen maar dingen. Ik ben de weegschaal. In Eentje. En nou dit gaan we beginnen. Right now, I would like to do for you um, the title track from my CD-Ting. Licensed Vieel, jongen. Nou ah, echt, zo heet het dit. Nou ja, zonder jongen dan. license fee kill is caribbean slang for Sometimes a license to kill and crazy. the way christine would have gone jokey jokey then the next time now i know nonsense dance. the way she wind up the place last christmas dance the way she loved to talk about conspiracy me and christine in the canteen at all about the debt of black people in a custody How not a cat make me yo or a damn dog bar. How nobody I up in that society? a society can offer explanation, no remedy When Christine it up her brow like say a row, she have a row Screw up her face like say a trace, she have a trace Here are now You think I just MI5 and James Bond And police and soldier over North Island one When it come to black people stand. Some police in England got license to kill. Well, nothing Christine says, surprise me still. But hear me now, what you mean, Christine? I would tell you that, I must say one idiot. You can't prove that, I would tell me if you go say that. Christine kiss her teeth, then she cut me with her eye and she said, you want prove you can't ask Clinton McCrubbin about him max fixation And you can't ask Joy Gardner about her suffocation You can't ask Colin Roach if him really shoot himself And you can't ask Vincent Graham if for him stab himself But you can ask the commissioner for the I license for kill Ask Sir Paul Condon about the I license for kill You can't ask the Douglas them about the new style baton And you can't ask Tony Hassan about him death by neglect You can't ask Marlon Downs if him have any regret And you can't ask Tell them all about the mystery I am dead. But you can ask them Barbara about the license to kill ask the DPP about the license to kill You can't ask Ibrahim about the CS gas attack You can't ask Mrs. Charrot how she get her heart attack You can't ask Oliver Price about the grip around him neck You can't ask Steve boys about it by neglect, but you can ask the PCA about the I license fickle. Ask the ACPO about the I license fickle. You can ask Maggie Tatcha about the I license fickle. E. And you can ask John Major about the I license fickle. You can ask Michael Howard about the I license fickle. And you can ask Jack Straw about the rule of law. If you can ask Tony Blair if it is a wearer of here, about the license fickle that plenty police feel they've got. Sometimes I think the core words are crazy. The way Christine would have gone jokey, jokey. Then the next time now, I know nonsense dance. The way she winds off the place last Christmas dance. The way she loves to talk about conspiracy. Ja, en als jullie dit horen, dan betekent dat dat we bijna gaan beginnen. Dus dit liedje zit zeg maar op de helft. Zo beter, eh, F. If you touch the license fee kill, and you can ask John Major for the I license fit kill. If you ask Michael Howard for the I license fit kill, and you can ask Jack Straw for the rule of law. If you ask Tony Blair, if it is a we are here about the I license fit kill that plenty police feel them gone Johnson met de Dennis Bowell Dub Band. <coughs> en ik zal much. een beetje meer afstand van een microfoon nemen en dan ga ik de intro tune van de 64ste QFF podcast starten. En dat betekent dat we gaan beginnen. In approximately minute from now we a special transmission for our listeners in Holland.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 Output transcript: Outside in the universe. I have a dream. I have a dream. One day. This nation will rise up. Live out the true meaning of its truth. Of Ja, en mijn naam is Bafomet. Het is vandaag 29 januari, donderdagavond 2015. De klok, ja, de klok slaat 20 voor 7. En um, ja, we gaan uh, beginnen. En, en ik betekent natuurlijk dat ik een, een beetje voorbereiding gedaan heb en uh, al wat klaar heb staan. In de zin van, ik heb een, een achtergrondmuziekje. Want ja, dingen bereiden we tegenwoordig uh, enigszins voor. En dat betekent dat ik uh, ga vertellen waar we het over gaan hebben. Uh, vandaag in podcast nummer 64 gaan we het hebben over het topic dat uh, vandaag is aangemaakt door uh, Frapsy Freedom Rebel. Uh, het gaat over de US military is manipulating social media. Dan gaan we het hebben over een, een nieuw topic dat ik uh, de afgelopen week uh, aan heb gemaakt. Een, een topic over sectes. Er was nog niet een algemeen topic voor uh, gekkies van de sekte en uh, daarom heb ik een ja, topic over sectus geopend. En uh, dus daar kun je daar eens een hele mooie zin mee maken. Iets met, met zes en zestig en sectes en seks... Jezus, dat, ja, dan ga je vanzelf fouten maken. Maar goed, uh, ja, daar gaan we het dus over hebben. Dan gaan we het ook even hebben over het, het topic IS, oftewel ISIS en Islam terreur. Um, ook hebben we even wat aandacht voor uh, Amerika en Iran. Ik ontdekte nou namelijk een interessant feitje en daar wil ik het even over hebben. Um, dan uh, wil ik het even kort hebben over een topic wat ik binnenkort uitgebreid wil gaan bespreken. En dat is het topic psychologie van de complottheorie. Um, het was namelijk uh, Free Electron die uh, dat even omhoog haalde. En toen dacht ik, ja, v, daar heb je gelijk in. Dat is al een hele goede, maar dan misschien wel voor een hele podcast. Goed, daarover straks meer. Um, de Grieken doen het nog een keertje voor. Uh, en nog niet hoe het op zijn Grieks gaat. Praten bedoel ik. Ja, viespeuken. Ik hoor jullie wel denken. Dat bedoel ik niet. Goed, uh, de Grieken doen het nog een keertje voor. We gaan het even hebben over de situatie al daar. Dan hebben we ook nog even kort aandacht voor het topic over de aanslag op Charlie Hebdo. Uh, ook is er het weer met Jan Pelleboer. Die heb ik uh, persoonlijk uh, uit de as doen, her uh, of doen laten herreizen. En uh, goed... Straks Jan Pelleboer met het weer. Um, ook um, Els Borst, die heb ik niet uit de dood uh, laten herreizen. Maar uh, wel nieuws omtrent uh, het dossier. Als Borst, ook een nieuw topic op uh, QFF. Dan ook even kort aandacht voor een aantal dingen die uh, zich afspeelden in de retarded states of America. Hmm. Een complot rond Malaysia Airlines Vlucht 370. Ook daar gaan we even kort aandacht aan schenken. Dan even aandacht voor een nieuw topic over het Romeinse Rijk. Aandacht voor het topic Geest zoekt foto. En aandacht voor het topic The Twilight Zone en The Outer Limits. Maar uh, ja, we gaan zo beginnen met het eerste onderwerp. En dat is uh, UFO's en andere vaagvliegers. En uh, ja, daarvoor ga ik van ons achtergrondmuziekje even naar uh, onze prachtige ja, bumper van Mac... Dat volgende onderwerp, uh, dat gaat over ufo's en andere vaagvliegers. U weet wel, dingen die niet geïdentificeerd kunnen worden als uh, een voor ons bekend vliegend object. En uh, dat betekent dat je dan natuurlijk al heel snel te maken krijgt met uh, de randfiguren. omtrent de cult en uh, de hele beweging uh, van UFOlogen. Maar uh, los even daarvan. Um, zal ik proberen in te leiden waarom ik dit topic opende. Omdat er natuurlijk uh, gewoon uh, af en toe filmpjes verschijnen over UFO's op het uh, internet. En ja, sommige zijn een uh, hoax, nep, fake, uh, gefaked. En sommige dingen die komen heel echt over. Maar het is toch een soort mysterie. Ik bedoel, of ze er zijn, zijn ze er niet. En als ze er dan al zijn, maar is dan ook alles wat je ziet echt of niet? Goed. Uh, misschien moet ik ook gewoon even een gepast achtergrondmuziekje hiervoor pakken. En uh, natuurlijk hebben we iets uh, wat hier wel bij past. Tadaa. Ja, want wat was nou het geval? Er dook een filmpje op. Ik zal even voorlezen wat ik in het uh, topic schreef. Omdat er voor dit nieuwe jaar nog geen specifiek draadje was om nieuwe of oude, nog onbekende vaagvliegers en ufo's te plaatsen, leek het mij een puikplan om vandaag maar eens af te trappen en dus een topic hiervoor te openen. Maar ik hou het niet bij alleen simpel aftrappen en een topic openen. Vandaag sla ik namelijk een voor QFF nieuwe weg in door bij deze openingspost een soort podcast extra gratis mee te leveren. Nou, die podcast, dat is niet deze podcast. Ik had al een klein uh, podcastje gemaakt. Daar komen we zo bij. Uh, wat wou namelijk het geval? Ik kwam een wazig vaag filmpje tegen waarbij ik ernstig begon te twijfelen aan de oprechtheid ervan. Kijk en of luister, hoe je wilt, eerst even mee. Nou, dat filmpje, daar zijn wel beelden bij. Die moet je zelf eigenlijk maar even bekijken in het topic. Dat kan je ook weer terugzoeken hè? Uh, via QFF Radio Gemist. Als dan deze aflevering daar staat om terug te luisteren... Dan uh, kun je met één druk op de knop ook zien welke onderwerpen zijn besproken en dan komt ook dit topic naar voren. Goed, dat filmpje. Uh, daarvoor zal ik de achtergrondmuziek even pauzeren of uitzetten. En uh, dan gaan we dat filmpje even afspelen. Ik, ik hoop echt in godsnaam dat het geluid een beetje goed is. Er is een beetje een inleiding bij. Dit is een, misschien moet ik dat nog even kort vertellen. Uh, de inleiding luidt, dan moet ik even helemaal terug naar het begin, is misschien het makkelijkste. Uh, oh ja, original tape of a UFO sighting, area, Ilde, slash zuid slash Stadskanaal, The Netherlands, 1997, with English subtitles. Nou, uh, in the second half of 1997... This thrilling adventure of a lone pilot in the dark night sky of Groningen, the Netherlands, took place. Hey. Is it possible possible. I have an aircraft on my 12 o'clock position, about 4.000 feet high. Oh, that's possible. It should be 5, feet higher then. Okay. See niks. Total niks. Naja. I hope that on the verge of wrong or something. See you later. Now, flight control, don't go. Go here is and then come to dat is niet zo Wie heeft genetjes gezegd? Ik heb jaren sleet. Huh? Nou? Nou, het eens te in, kun je er maken niks voor de voelstop. Nou, bedankt. Maar het is wel gek dat je hier een 90 graden turn hebt gemaakt. Dus ik hier een 90 graden turn van mij? Maar, en nou, kijk ik en nou zie ik hem uh, van koers veranderen. Mm -hmm. Nou, maak je weer een turn volgens mij, want ik zie hem er een keer veel op onder. En zo, eigenlijk punten, ik ben even een beetje afgeleid nu. Dus ik zou hem even serieus inzetten. Oké. Okay. Sterker nog, het worden twee lampjes. Ik vind dit gek hoor. Dit is die grote... Ja, dit is echt heel gek. Twee lampjes achter elkaar, op uh, twee mijl afstand. Dat is gek. En in wat voor richting moet ik dat zoeken? Nou, het zit nu op mijn uh, 180 uh, belly. En uh, die ik. Dit is heel raar. Laten we even kijken dan. Ja, kijken even over de andere kant. Dit is raar. Ik zie het morgens een of andere satellieten uit het oosten, die knippen en stijgen en zo. Ja, we weten dat het zo dichterbij is. Het is bovenuit uh, Nee hoor, niks. Ja, maar als het helder is, kijk maar eens in de richting. Ja, je zal denken door, dat ik Je mijn op, je wordt nou weer met de zon. Dan zie je ook zoiets, daar hebben we van de week met de zitten kijken. Dan zie je een paar lampjes, dan zie je er eentje, hele vellen en dan weer een paar. Dat is volgens mij of andere satelliet die ze nu nog stilstaat. Dat is perfect, dat zijn bijna. Die computergeluiden komen niet van mij trouwens. Dit komt uit het filmpje zelf. Die zitten in het originele geluid. Uh, uh, geluid die Windows-geluiden. Info's. nee, daar ja, heb je ja. helemaal door. Jij weet wat het is? Ik geen idee. Ik vermoed namelijk dat het een satelliet is. Ja, dat zijn lage satellietjes dan. Ah, maar hier verkijk je erop, hoor, in het donker. Dit is het goed eens gegeven. Prima, gaan we kijken. De varen wat in de nacht zitten, zitten boren, maar dit heb ik nog nooit gezien, hè? Nou, soms op de radar zien wij ook niks. Ja, weet je, maar het uh, zal niet lekker worden. Ik zie toch, de sterren zo hoog boven. Ja. En satellieten, maken die uh, een, een, een 130 graden terug? Dat lijkt me sterk. Dat is het is het militair, Wat want volgens mij zie ik het wel wat knipperen. We zijn niet wel met de militairen als ze dat wat hebben. Jawel. Niks te zien. Helemaal niks? Niks. Wat voor koers zit je nou, Wim? Ik heb nu een 8 en ik heb het op mijn ene uh, position, maar het gaat nou stijgen en het maakt een andere koers. Dat, dat is een vliegtuig. Maar wel gek, dat die rondje zitten te draaien. Ja, en het gek is dat wij op de radar helemaal niks zien. Opinier niet. Nou, hij is nou bijna weg en ik zie het knipperen. Ik ga terug naar Jerovskjaar, maar wat ik gezien heb, waren twee vliegende voorwerpen. Die zaten hier om 130 30 graden trend te maken. Die gingen vergeten te snel. Ik ben het nou kwijt, uitzien, maar ik begin te twijfelen van u, Wat zal ik jou vertellen? Ik heb nog wel een paar leuke boeken voor je. Huh? Ik heb nog wel een paar leuke boeken voor je. Nee, ga maar zitten. Nou, ik, ik mag sterren voor, maar ik heb nog nooit dit soort meldingen gemaakt. Ik ben niet actorlijk. Dit, dit, dit is gek. En wat voor hoofden jij en hoe ver weg? Nou, om te beginnen, het kwam dus eerst vanuit het, eh, vanuit het. Nou, ik ben het even kwijt, maar. Om te beginnen kwam het dus vanaf, vanaf rechts zetten. En ik had het idee dat het op 4000 voet zat, zoiets dergelijks. En toen op een gegeven moment maakte het. Dus ik zit even niet op te letten, gaat het gaat de kant op, 130 graden turn, wat ik zeg. Het blijft langzaam stilhangen een beetje. En in één keer gaat één lapje langzaam uit, maar in richting naar beneden. En het andere lampje dat, dat, dat is in tijd van de poppen de scheep ik zie nou twee primaire dingen op zijn het knippen, uh, twee ja, ik, uur vijf nou, mijl. Ja, echt? Ja, dit, ik zie dit draaien. Nou, uh, we zitten even aan het raden te kijken. Twee uur vijf mijl. Kijk daar eens. Dat zijn twee primaire blipjes en die hebben een koers nou 2,30 ongeveer. Twee primaire blipjes hebben een uh, koersje 2,30 volgens de raden. Nou, draai nu naar Stoskanaal. Ja, nou ja, uh, dat, dat zal wel uh, even kijken. Ik zie niks, maar dat zal wel gewoon nog niet ja, uitgewezen nou, het kunnen volgens zijn hoor, we zien ook uh, volgens op het raden. Nou, samen, hier, hier zie ik niks bijzonders. Wat ik daarnet zag, nou, ik mag... Ja, nou echt hoor, dit, dit, dit, dit vond ik gek. Dus, dit, dit vond ik ook gek. Zal jij met de militaire nog steeds? Nee, ik denk dat er beneden een lijn lopen stout. Ik ga je vertellen, de heerlingen lopen hier over de bus. Kom, we gaan naar me beneden een borrel drinken. Ja, kijk dan. <laughs> nee, dat kan niet hè. Ik zie je weer. Ik zie hier weer! Hier weer? Die kunnen het echt zeker joh, dat leven is gevaarlijk. Ja, dat gaat niet lukken. Hij hangt hier nu weer op mijn, uh, Ik zit op het koosje, we. En hij zit nu, ik ga er naartoe. het zit nu op mijn, eh, uh, op mijn, eh, uh, op mijn uh, op mijn 9 uur positie. 9 uur positie, zegt hij ja? Nee. Nee, ze zijn zoveel flying angels als ik de boel overdraai. Ja, hou, hou. Ik begon te betwijfeld dat er satelliet was, maar die tweede is er ook weer op een lage hoofd. Ik vlieg er zo naartoe. Welke positie welke positie ten opzichte van, van jou zitten ze nou? Ik heb er nou eentje in zicht. Ik zit op een koersje 180 en, en hij zit, ik zit er nou naar aan te kijken, maar het blijft op. De top. Dus dit is raar hoor. Uh, volgens de radar, een primaire blip op, uh, op 12 uur? Op, nou, ja, sir. Hoeveel mijl? Zuid-Laren, 2 mijl 3 mijl van hem af. Ongeveer 2 3 mijl van je af, uh, ergens boven Zuid-Laren heeft uh, de radar iets uh, in zicht. Ja, nou zal die lekker wezen. Ik, ik, dit, dit is raar. Het komt, het komt eerst vanuit, vanuit, het, vanuit het westen. Zie ik het, zie ik het langs mij heen gaan. Dag gaat het naar het zuiden toe. En blijf je een beetje honger. Wat is dat, man? Nou, ik zie hem primair vanuit het oosten naar hem toe komen. Op zo'n uh, 9 uur. En uh, kijk nou eens naar links. Op 9 uur. Zie je daar iets? Ach, ja, dat zit al Jezus hoog. Dat moet je mij vertellen. Dat is het verkeerslicht uit. Dat uh, zal lekker wezen. Dat zie ik wel. ja. Ik probeer alleen maar te analyseren wat je eventueel zou kunnen zien. Ja, dat snap ik, maar dat, dat begrijp ik ook, maar ik, ik kan wel een beetje ook inschatten. dat vliegtuig, dat, dat zit allemaal jezelf. Godverdomme, ik, ik, ik durf niet meer te vliegen, ik begin, ik begin, ik begin, ik begin, ik begin, wat te zien, <laughs> Nou, wat je nou kunt doen is gewoon uh, je eigen plan trekken, Sjeerd Roos gaan vliegen, ALS maken. Uh, ik moet even blijven hangen, sorry hoor, ik, ik, ik ga brokken maken als ik nou terug ga, ik, ik zit die, die helemaal van de kou. Ja nee, nou, nee. rustig aan maar, ik wil je het de Ja zo. Zijn er weer twee. Krijg toch, echt hoor, dit, dit... Echt, ik heb er nou weer twee, net als net? Dat wordt nou eentje, wordt weer heel vaag, net als net, die, die verdwijnt. Ja god. Die verdwijnt weer, net als net. Krijg toch het een tweede weer, dat zijn geen satellieten. Die verdwijnt, die gaat nou weer net zo hoog als een sterretje, dus dat lampie. Krijg toch de pokken joh. Nou ik ga ze nutkees door het leven, niemand die je gelooft. Hebben jullie de militairen ingebeld, want ik zie het nou uh, hartstikke hoog, hartstikke ver en dat knippert. Nou zie ik het knipperen. hebben nou, we hebben contact met de militairen. zo? Yes, ja, dat moet de militaire op toestellen zijn, want ik zie dat dat toestel wat ik net zag, dat knippert nou heel ver heel vaar. Oké, okay, we gaan ons even bellen. Jo joh, nou, kijk brug misschien was, ik zie niks meer, maar dit, dit is, uh, dit ik maar even never nooit weer. Oké. Okay. zou houden, <huch> ja, alvast wel. Af en toe, stem maar en toe, Ja, ik, ik heb ze weer gekeerd. Ja, nou ik uh, hoor net van Millingen dat er uh, vanuit het Noorden nogal wel, nog wel wat verkeer uitwijkt naar Eindhoven. Dus vanaf Elder inderdaad uh, richting iets En dat boven Elder op het ogenblik een uh, holding ligt. En dat ze voorlopig de kisten daar uh, opbergen op uh, verschillende koersen. Hey, ja, nou, dat wou ik maar zeggen. Ik zie toch in één keer allemaal, allemaal, en op een gegeven moment zie ik vleugels. En ik zie dus het vliegtuig bezig op opkomen, die draait. Nou ja, dat wou ik maar zeggen. Maar als je, als je dat even niet weet. Ja, en nou ja, dat was het einde van het filmpje. En daar begon ik dus aan te twijfelen. En toen verrichtte ik wat Zoekwerk en toen kwam ik al vrij snel tegen dat dit filmpje ooit via um, de website Niburu naar buiten is gebracht. En toen begon het nog meer te kriebelen. Dat ik dacht, ja, ik dacht van dit klopt niet. Hier is iets niet in de haak. En... Ik dacht toen bij mezelf: ja, uh, overal op internet zijn ze er nog steeds niet over uit. Ik denk: dit moet opgelost worden. Ik kom er al vrij snel achter dat um, Captain Flintstone, Wim de Nijs. Uh, daar heb ik ook wat krantenknipsels uh, van in het uh, openingspost uh, yeah, zeg maar, van dit topic uh, geplaatst. En uh, wat linkjes naar uh, de bewijzen. Uh, maar goed, ik ben dus wat uh, rond gaan bellen. Hè, en, en dat resultaat: daar ga je nu naar luisteren. Tenminste, als alles meewerkt. Zul je net weer zien, hè? Maar nou, we doen het wel even anders. Ik doe het wel even via een omweg. Ho. Wacht. We doen het even zo. Luister, en uh, dan hoor je nu wat ik uh, van de week heb opgenomen. Tot zometeen. Het kan even een tijdje duren. wel bij hetgeen wat ik ga doen. Iets nieuws. Ik ga een topic maken en uh, dan ga ik eens een beetje onderzoek doen. Mm, en ik ga nu als eerste mm, jullie eens even... Um, misschien introduceren aan, of ja, misschien moet ik jullie gewoon even een beetje inlichten over het verhaal waarom dit gaat. Uh, dit gaat om een, uh, een filmpje wat ik uh, vandaag tegenkwam. Ik kende dat filmpje niet. Uh, het staat op YouTube en... Oh, huh? Dat is wel heel raar, want dat filmpje deed het vanmiddag nog. Hmm wacht even of ik klik gewoon, of ik gewoon verkeerd dat kan ook nog, ik ga even zoeken piloot um, het zou raar zijn als ik dat filmpje nu niet uh, terug kan vinden even kijken video's hmm. heel raar what the fuck Nou. Nah. Heel maf. Heh. Krijg het en weer. Wacht even hoor. Piloot. Ufo. Ilde. Ja, nu weet je ook gelijk al waar het over gaat. Het is namelijk nou ook een filmpje. Dat kom ik vanmorgen tegen. Er is een gesprek. Het is opgenomen tussen een... Uh, uh, wacht even hoor. Come on. Is dit het dan? Het is in ieder geval... Uh, uh, dat filmpje is alweer uh, een behoorlijke tijd oud. Maar... Mm, dat neemt niet weg dat. Uh, ja. Luister maar gewoon even. Het is een gesprek. Dat is opgenomen tussen een piloot. En de toren in Ilde. Ja, die begrijp ik niet Even maar kort luisteren. In, even. Want, want dit hebben jullie net al gehoord. Dat he, dit ga ik even een stukje doorspoelen. Met 1996 of 1997. Ja, Oké, okay, hier gaat hij ik weer heb verder. De krant van toen. Erop nagekeken. Ik ben oprecht. Uh, nou, al een paar uur diepgaand onderzoek aan het doen, maar ik kan echt helemaal niets vinden over um, nou ja, deze Ufo-melding. Behouden ze dus dan een verhaal dat staat op Above Top Secret, um, dat telt zeven pagina's of zes pagina's, het topic. Um, dat stamt uit 2007. Dat is dus alweer um, nou ja, van behoorlijk wat jaren geleden. Um, Daarnaast, um, wacht even, was er nog een topic wat ik had. En dat is van een pilotenforum. Um, volgens mij is dat dit forum. Ja. Um, nou ja, daar discussiëren ze ook over het verhaal, maar dat stamt al uit 2006. Dit verhaal. Dat originele filmpje. En dat is waar mijn. Uh, haren een beetje overuit gingen staan. Dat originele uh, filmpje, dat schijnt dus een filmpje te zijn, dat in omloop is gebracht door niemand minder dan Anton Teube. En ja, dan krijg ik al mijn uh, bedenkingen. Maar uh, omdat ik verder nergens iets kan vinden, ook niet in het uh, archief van uh, Teube, voor zover dat nog uh, bestaat. Uh, en nee, Ik heb al die andere draadjes echt helemaal doorgenomen. Ik heb echt alles Proberen te lezen. De woord op een gegeven moment zegt iemand... ...ja, het zou gaan om Wim de Nijs... ...en Wim de Nijs uh, was een uh, piloot op Ilde... ...die is daar uh, een soort persona non grata geworden... Uh, ...omdat hij uh, niet langer gewenst was... ...nadat hij als uh, captain Fred Flintstone uh, ging vliegen. En uh, Nou ja, ik, ik, ik kan hem alleen niet koppelen aan dit verhaal... ...behalve dat hij nu paranormaal genezer is... Het, het maakt het allemaal moeilijk en lastig. Wat ook in oude kranten kan ik niks terugvinden. Het, het schijnt dat RTL 4 er in 1999 ooit uh, wat aandacht aan geschonken heeft. Alleen dat filmpje dat stond op YouTube. En dat is ook weer verdwenen. La, laten we nog even naar een kort stukje gaan luisteren. Want hij heeft het dus duidelijk over een, uh, een, UFO, een UFO. Iets wat hij niet kan thuisbrengen. Het komt niet voor op de radar. Uh, het, het schijnt ergens vanuit de richting... Die rondjes zitten draaien. Hij zegt zo ja, hoog erboven. Die rondjes zitten draaien. Hij vroeg het net. En hij zegt dus, je gaat nou stijgen, Wim. Dus het zou inderdaad deze piloot kunnen zijn. Ik ga terug met je Allemaal wat ik gezien heb waren wij vliegende voorwerpen en die zaten hier om allemaal 30 graden trend te maken. Die gingen even het op te snel. Ik ben het nou kwijt uitzien. En ik wil dit verhaal die bunker. Dus ik ga zo meteen bellen met Groningen Airport Eelde. Ik heb een wel op een leuke boeken voor je. Ja, ik ben nu even, je bent weer nu weer terug, live. En ik ben in de tussentijd eventjes uh, aan het kijken. Ik sta nu volgens mij in de wacht. Ik ben aan het bellen met Eel. Ja. Dus uh, tot zo. Het is even een beetje verwarrend. Twee opnames hè, live en die van de afgelopen week die ik heb opgenomen. Je hoort dat dus nu door elkaar. Dat wat je net hoorde, dat is ik die aan het wachten is. Op degene die uh, mij zou doorverbinden. En dat gaat geloof ik mis. En dan blijf ik sniffen. Want dat is heel raar. Zolang duurt het. Bedankt voor het wachten uh, ja hallo uh, goedemiddag u spreekt met, nou de... De spreek met uh, goedemiddag u spreekt met van buren van onderzoeksbureau janssen jansen ik heb eigenlijk alleen maar een, een, een vraag misschien kunt u mij daar een antwoord op verschaffen um, wij zijn al een tijdje bezig met een onderzoek um, naar een opname die op uh, YouTube staat over een, een, een piloot die een verhaal doet uh, tegen iemand zogenaamd van de uh, luchtverkeersleiding in Ilde. Dat zou een opname zijn die stamt uit 1996. En dan zou zogenaamd een piloot contact hebben met de, de toren over een ufo die hij gezien zou hebben. Nou wordt deze piloot op een gegeven moment door iemand van de toren Wim genoemd. En wij vroegen ons af of het hierbij gaat om uh, de man met een nogal idiote reputatie... Um, Captain Flintstone, ook wel genoemd, die uh, zeg maar oh, die niet meer mag vliegen. Ja, maar weet u of ja. dat verhaal klopt? Of, of, dat, of hij dat is? Of dat dat een echt gebeurd verhaal is en dat er dus echt een UFO is gezien boven Drenthe en Groningen? Uh, uh, ja, uh, even te denken bij wie. Ja, ik geef u even het uh, telefoonnummer van de uh, KLM Luchtvaartschool. Oké. Okay. Ik denk dat u daar moet zijn. Eén moment maar. Ja hoor. Uh, en dat geluid wat je hoort op de achtergrond was de wasmachine die aanstond terwijl ik dit opnam. Dat is 050. 050, ja. 309. 309. 82? 82? 00. 00. Ik herhaal nog even. 050-3098-200. Ja, klopt inderdaad. Nou, ik denk dan dat wil moet zijn. Wil ik u vriendelijk bedanken en ga ik daar even heen bellen. Prima, in orde. Oh, Oké, okay. fijne dag weer. Tot ziens. Dag. dag. Ja, het is moeilijk als je niet kan pranken, maar ik wil dit uitgezocht hebben. Oh, oh, bel ik de verkeerde. Ik ga dus nu even bellen naar het andere nummer. En, nou ja, de KLM Luchtvaartschool in ilde slash Groningen. Mogelijk dat zij een antwoord hebben voor mij. Goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met Van Buren van onderzoeksbureau Jansen Jansen. Ik spreek met de KLM luchtvaartschool in Groningen slash Ja, spreek je mee. Oké, okay. ik ben naar u doorverwezen door de Groningen Airport Eelde zelf... Uh, het is namelijk zo dat we met een onderzoek bezig zijn naar een, een raar filmpje dat op internet uh, circuleert. En dat zou mogelijkerwijs, en misschien heeft u daar een antwoord op of een van de medewerkers van de KLM Luchtvaartschool. Het zou mogelijkerwijs gaan om een filmpje uit uh, 1996 waarin een piloot te horen is die contact heeft met uh, de toren en dus de luchtverkeersleiding uh, in Eelde. En... Op, ...of tijdens die opname is te horen... ...dat de piloot een ufo omschrijft... ...alleen iemand van de toren noemt de piloot... ...in kwestie Wim... ...en wij vroegen ons af of het om... Uh, ...nou ja, de man met een beetje een rare reputatie... Uh, ...ook wel Captain Flintstone genoemd... Uh, ...Wim de Nijs... ...of het mogelijk daarom zou gaan... ...want dan uh, kunnen we dit verhaal afdoen als onzin... ...en dat wilden we eigenlijk alleen maar bevestigd hebben... ...of dat, ja, of dat het mogelijkerwijs echt zo is... ...dat er dus een ufo waargenomen is... Uh, ...in eind jaren negentig... ...boven Drenthe en Groningen. Ja, dan denk ik... ...ik denk... ...ja, we echt met de lucht... ...ik denk dat die maar met de luchthaven... Uh, ...een luchtverkeersleiding... Uh, ...dat die dat nu kunnen nagaan. Ja, ik heb dus net gebeld met de... ...de, de luchthaven in Ilden. Ja. ...en die hebben mijn verhaal aangehoord... ...en die hebben mij specifiek ja. naar jullie doorverwezen... ...en ook jullie nummer aan mij doorgegeven... ...om zeg maar uh, naartoe te bellen... En hebben mij ook gezegd dat uh, ik mogelijk bij jullie meer informatie zou kunnen uh, krijgen. Nou, dat is maar niet bekend. Dat is ook al zo lang geleden. Ik kan u wel even doorverbinden met een andere afdeling. Nou, uh, oké. Okay. Ik ga het even proberen. Nog een ogenblikje. Ja. ja hoor, hartstikke bedankt. Hé, hey, gooi ze hem erop. Ik kan u wel even doorverbinden met een andere afdeling en dan wordt de verbinding verbroken. Ga ik gewoon nog een keer bellen. de Groot. Goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt nog, nogmaals met uh, Van Buren. Ik belde net ook, maar u zou me doorverbinden, alleen ja, het... de verbinding werd verbroken. Ja, ik mag niet met de met het doorverbinden. Dat geeft niet. Uh, en u bent van het onderzoeksbureau? Ja, Jansen Jansen. Ja, uh, en uh, ja, wat voor een onderzoeksbureau is dit? Voordat ik verder ga met. Uh, oh, wij zijn een internationaal onderzoeksbureau dat uh, soms in opdracht van uh, de media, dus de journalistiek. Onderzoek uh, ja. verricht. En soms ook in opdracht van de overheid. En soms ook ja. in, in, zeg maar, ja, in opdracht van beide. Dus een gecombineerde opdracht. En ja we hebben nu eigenlijk alleen maar als opdracht om te gaan fact checken. Dus om te kijken of ja. het verhaal uh, mogelijk berust op waarheid. Of dat we inderdaad te maken hebben met uh, Wim de Nijs. Want dan kunnen we ja. Ja, het verhaal verder doorstrepen. En ja. dan weten we dat we niet uh, verder onderzoek hoeven te verrichten. Nee, maar goed. Uh, ja Ik kan het even na vragen, wel als we dat überhaupt al kunnen nakijken. Want het, is natuurlijk, het gaat om bijna 50 jaar geleden. Ja, het zou in 1996 of 97 gebeurd zijn. Er is ook ooit een televisiefragment uh, te zien geweest op uh, RTL 4 in 1999. Ja. In ja. 2006 en in 2007 is het verhaal een nieuw leven ingeblazen. Toen zijn er op uh, YouTube en op andere plekken op internet uh, filmpjes verschenen. Met daarin een opname. Ja. Uh, waarin de conversatie tussen de piloot en de toren te ja. horen is. En ja. Nou ja, wat wij eigenlijk alleen maar doen is kijken of het verhaal berust op waarheid. Of dat het hier gaat om een zogenaamde ja, een fabel of een broodje aap-verhaal. Ja, en zo gaan we naar een ufo. Ja, die zou de piloot gezien hebben. En daarover heeft hij dan contact met de twee mensen in de toren. Die nemen vervolgens contact op met mensen van het ministerie van Defensie. En dan hebben ze weer contact met de piloot. En het gebeurt tussen Stadskanaal en Eelde. Oké, okay. en zo gaan we om een vlucht van de in de Nou, dat is, dat is ons dus niet bekend. We, we, we kunnen niet horen om welke vlucht het gaat. Er is alleen de conversatie tussen de piloot, nadat de piloot zich zeg maar, al bij de toren gemeld heeft. Vanaf ja. daarna is het te horen. Um, ja, en maar dan ook dan het einde. Ik weet het ik niet we u verder kunnen helpen. Dan begrijp ik niet zo goed waarom de luchtverkeersleiding u heeft doorverwezen naar ons. Ja, nou, het is, het is een filmpje doen met, doen, met met met één het doen. Ja hoor. Ja, want ik, ik, ik weet niet of wij u verder kunnen helpen. Maar ik ga het even proberen. Oké, okay, dat is fijn. Ja, daar ben ik weer. Ja? Ja, nou zij kunnen hier ook niets mee. Zij moeten gegevens inderdaad, moet zij tien jaar bewaren. En eh, daarna bewaren zij die gegevens niet meer. Dus wij kunnen hier niet zoveel mee. Oké, okay. is er mogelijk... Uh, heeft u mogelijk enig idee waar ik uh, nog meer in zou kunnen bellen... om, uh, ja, mogelijkwijze... of bevestiging te krijgen van het feit uh, dat het dus zou gaan om een... ...mogelijk op waarheid berustend filmpje... ...of uh, dat het dus toch onzin is. en um, bedoel Stel er gebeurt zoiets... ...is er dan een plek waar uh, de luchthaven... ...contact mee, op meeneemt, uh, zeg maar mee opneemt... Um, ja, ...om is, het te melden? Dat is, hey, wij, zijn, wij zijn een luchtvaartgroep ...en uh, wij zijn een andere organisatie... ...dus ik zou zeggen... ...ja, dat is de luchtverkeersleiding... ...maar goed, als zij je doorverwijzen naar ons... Ja, en is dan daar dan. nog weer een apart nummer van... ...van de luchtverkeersleiding in uh, Eelde? Ja, ik, die ga ik nu geven, want ik kan hier niks mee en wij kunnen hier niks mee. Oké. Okay. Uh, even kijken, man. ja, dat is, dat is 5, 50, ja, 3-0. 3-0. Dat is 05, 05. Ja, uiteraard, 050, ja. En dan 3-0. 99? 9 9-9. 248, dan krijg ik de verkeerstoren, misschien zou je, je kunnen helpen. Ik herhaal hem nog even. 050-30-99-248. Ja, dat klopt, dat is het nummer. Oké. Okay. Nou, ga ik ze even ja? bellen. Hartstikke bedankt. goed zo. Fijne werkdag goed, oké. verder. Oké, okay, dag. Zo. <coughs> we geven niet op. Oh, verkeerde. Uh, gaan we gaan met het andere nummer bellen. Ik wil het gewoon weten. Uh, we gaan ze nu bellen met de verkeerstoren. Mogelijk dat die wel een antwoord hebben. Of niet? Ik weet het niet. We zullen zien. Speciale achtergrondgeluiden. in de, de Jagen. Uh, goedemiddag, u spreekt met Van Buren van onderzoeksbureau QQ. Ik heb een vraag. Um, ik, ben, ik heb het telefoonnummer van de, de toren gekregen van de luchtvaartschool. Um, ik heb hun gebeld nadat ik eerst naar Groningen Airport Ilde heb gebeld. En die hebben mij naar hun doorverwezen. Um, ja? Wij doen namelijk onderzoek om een verhaal te checken op waarheid. Uh, er staat momenteel... Oh, dan moet u helemaal niet hier zijn. Ik ga oh, even de... kijken welk nummer ik voor u kan opzoeken. Eén moment hoor. Ja hoor. Ik <lacht> Het gaat namelijk om een, om een opname, die staat op internet van een gesprek tussen een. Ja. Ik uh, moet nog even wat uitzoeken. Eén moment, alsjeblieft, hoor. Ja, ja hoor. sound effects <clears> that's my tracker Dank. Ja, hartelijk dank hoor. Oké, okay, daar. Ik mag een zulke onderzoek of ik eigenlijk... Uh, daar mag ik gewoon geen antwoord op geven. Ik ga je doorsturen naar iemand voor, uh, voor van voorlichting. Oké, okay, well, het heeft gaat namelijk over een hebben? filmpje waar, waar, waar, waarop staat dat de toren die heeft contact met een piloot. Dat filmpje komt uit eind jaren negentig. En wij wilden eigenlijk alleen maar weten of het gaat om die gekke piloot Wim de Nijs. Uh, ik ga nou helemaal geen, ik, ik kan daar ook geen informatie over geven, omdat ik toen ook nog niet hier aanwezig was. 020? Uh, 020-03? En welk nummer krijg ik dan? U krijgt iemand uh, van uh, LVNL op Schiphol uh, die uh, voorlichting, uh, die, die, die u verder kan helpen. Maar ik krijg dus niet meer iemand te spreken in Groningen die, dus mogelijk uh, nee, getuige nee, nee, is nee, want geweest ik van. Ik zou het... Het... hier niemand treffen die daar uh, een uitspraak over zou mogen doen. Oké. Okay. Dus wilt u het nummer nog? Ja, ja, ja, ja, ja, graag. Want ik, ik wil graag antwoorden op het feit of er mogelijk ufo's uh, over Drenthe en Groningen vliegen. Ik geef u het nummer nu 020-406-3803. Ja? Ja? 3803. Ik herhaal even ja. 020-406-3803. Dat klopt helemaal. Oké. Okay, okay, en ik heb zin. nu gesproken met, met wie? Hallo? Zo. Nou, die toren uh, van de luchthaven Ilde... Die, uh, die willen niet al te veel vertellen, merk ik wel. Uh, misschien tijd voor een uh, muziekje... En dan ga ik zo meteen even verder uh, bellen. Uh, met, met, ja... Uh, de volgende die ik mogelijk uh, aan, de praat krijg, uh, aan de praat krijg. Want ik wil eigenlijk wel eens meer weten over dit hele verhaal. Goed, we gaan naar naar Breakdance... van Electric Boogie... en The West Street Mob. Dat, dat, dat komt dus gewoon uit die opname die ik dus de afgelopen week maakte, toen ik aan het bellen ging. Dus je bent nog steeds live aan het luisteren naar podcast nummer 64 van 29 komt. januari nou ja, 2015. Donderdagavond, 19 uur 20 het nummer, is het nu. Je gaat weer terug naar de, de opname die ik uh, afgelopen de afgelopen week maakte. Ik weet niet hoor, de, de, de, is ongelooflijk zeg. Uh, uh, uh. Maar dat ze er dus niks over mochten zeggen, dan denk ik, dan maak je het dus onnodig uh, geheimzinnig. Um, maar goed, ja, uh, we gaan even bellen naar uh, dat nummer, dat 020-nummer uh, van de persvoorlichting. En uh, hopelijk kunnen die ons wel een antwoord verschaffen op iets wat al uh, heel lang geleden gebeurd is. En dat vind ik wel een beetje frappant. Dat je dus uh, iets wat jaren geleden gebeurd is, dat je daar blijkbaar uh, niet makkelijk even een antwoord over uh, kunt geven. Goedemiddag, Luchtkeerscheiding Nederland. Goedemiddag, u spreekt met Jansen van... U, ik heb een vraagje. Ik uh, ben naar jullie doorverwezen uh, door uh, de toren van uh, de luchthaven in Ilde. En ik was in ja. eerste instantie naar hun doorverwezen door KLM Luchtvaartschool. En nou. daar was ik ook weer naar doorverwezen door uh, de Groninger uh, luchthaven zelf. Het gaat namelijk om iets. Uh, misschien kunt u mij daar wel een antwoord op geven. Want als het goed is, spreek ik, ik nu met de, de persvoorlichting, toch? Sorry? Hey, u, u ik spreek met de persvoorlichting. Ja, daar spreek ik mij nu, nu, toch? Tenminste, nee, u dat spreek zij... met de centrale van uh, de luchtverkeersleiding op Schiphol-Oost. Oh, heeft u, uh, kunt u mij doorverbinden met de persvoorlichting? De persvoorlichting. Ik kan u een nummer geven. Oh, dat is uh, 0800. Oh, want ik, ik kreeg een, een 020-nummer. Dit nummer kreeg ik in Eelde om heen te bellen, zeg maar. Ja, nee hoor. Uh, onze persvoorlichting, dat is uh, 0800. Ja. Uh, 586. 586. 52. 52 en 66. 66. en die kunnen mij dus antwoord geven over uh, of er mogelijk ufo's gezien zijn boven Drenthe en Groningen. U uh, kunt gewoon de persverlegging, dat is uh, dat nummer, en dan wordt u zo snel mogelijk geholpen. Oké, okay. nou uh, hopelijk kunnen ja. zij maar meer vertellen. Mochten, mochten ze druk hebben, dan uh, wilt u dan wel de voicemail inspreken, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebracht. Dat, uh, dat ga ik doen dan. Nou, hartstikke bedankt, ja. en nou, ik uh, wens u een succes. fijne week. Tot verder. Okay. dag verder. Oké, dag. Dank u wel, dag mee. Nou, dat is nog minder makkelijk dan gedacht. Een antwoord krijgen op de vraag of er ufo's... Ah, nou, gaan we de pers voorlichter op een 0800-nummer bellen. Hmm. En toen was het stil. Oh, hij gaat wel over. Goedemiddag, u spreekt met Janssen van onderzoeksbureau Q&Q. Um, ik bel u uh, omdat ik uh, naar u ben doorverwezen. Uh, ik heb in eerste instantie gebeld met de luchthaven Groningen in Eelde. Die verwezen mij door naar de KLM luchtvaartschool. Die verwezen mij door naar de toren van Eelde. Uh, daar heb ik heen gebeld. Die verwezen mij door naar een 020 nummer in uh, Amsterdam. Daar heb ik net heen gebeld. Toen kreeg ik de okay. luchtverkeersleiding van Schiphol. En die hebben mij ja. dit nummer gegeven als het nummer van de persvoorlichter. Um, ik zit eigenlijk met een hele simpele vraag. En misschien kunt u mij daar een antwoord op uh, verschaffen. Ja. Er is op internet namelijk een, een filmpje dat circuleert. Uh, dat is een populair filmpje. En dat schijnt een opname te zijn, een geluidsopname. Van een gesprek tussen een piloot en de twee medewerkers van uh, de toren in Ilde. En dat is opgenomen in 1996 of in 1997. En daar bespreekt de verkeersleiding met de piloot uh, het zien van een uval. En wij vroegen ons af in hoeverre dat verhaal klopt. En of het mogelijk een compleet onzinverhaal zou kunnen zijn. overvalt nu een beetje met deze vraag. Als je een beetje zo begrijpen. Ik ben Piketwoordvoerder, onze vaste woordvoerder die uh, uh, familieomstandigheden. Dus misschien dat die dat uh, uh, wel zou weten. Mm -hmm. um, ik ga eventjes kijken wat ik uh, uh, voor u daarin kan doen. Um, mag ik nog even uw naam noteren? Ja hoor, mijn naam is Jansen. En dat is met een Z in plaats van met een S. Jansen van ja. Onderzoeksbureau QN. Onderzoeksbureau KU? Ja. Oké, okay. en um, is het voor een programma of voor... Uh, nee, wij onderzoeken, wij onderzoeken in opdracht van uh, overheden... en soms ook in opdracht van de journalistiek... Uh, om te kijken okay. of een uh, verhaal... Dus eigenlijk in, in dit geval gaat het om een fact-checking uh, stukje. Het filmpje is uh, 1,4 miljoen keer bekeken. En ja, wij willen eigenlijk graag weten of het klopt of niet... Dat er dus, okay. euh, ja, bedoel, want ik, ik, ik kan me voorstellen als als als, als heeft u vast wel eens vaak, ja, uit 1996 of 1997, en uh, er is in 1999 een stuk over te zien geweest bij RTL4. Maar okay. dat ik, filmpje uh, is uh, van internet af dan kan ik het, kan ik het uh, dan kan ik kijken of ik het eventjes dus uit kan zetten. Uh -huh. uh, als u het kunt sturen naar, uh, uh, en, en, en als u dan ook, uh, want dat is voor mij ook heel erg handig, erbij kunt zetten uh, dat u van uh, onderzoeksbureau Q&Q bent en dat u dit in, uh, van, van fact-checking doet in een opdracht van, van welk programma of, of wat dan ook. Als u daar eventjes een mail over in elkaar kunt zetten, samen met een link van dat filmpje, dan, ja. kan ik, uh, uh, dan kan ik even kijken wat ik voor u kan doen. Nou, dat is geen probleem. Heeft u voor mij ook een e-mailadres waar ik dat heen kan sturen? Ja, die, ja ik, ik, ik kan me voorstellen dat u dat nodig hebt. Dat is uh, Media Relaties. Media Relaties. LV. Geniaal ook, die achtergrondgeluiden. NL. L. En L. Punt NL. Dat -l. is mijn illegale Even geldpersen die je hoort, staat je Illuminati-dollars van Leo, de V van Victor, de N van Nico en de L van Leo.nl. Dat is een helemaal. Nou, oké. Okay. Dan ga ik u mailen en dan hoop ik dat u voor mij een antwoord heeft. Ja, ja goed. Dit is niet standaard vraag, dus ik zal wel eventjes naar, naar moeten zoeken. Uh, dat, dat gaat waarschijnlijk uh, op z'n vroegste uh, morgen worden dat ik er naar kan kijken. Oké, okay, dat is geen probleem. Ik stuur het u toe. Oké, okay, Oké. Okay. En ik goed. wens u een fijne werkdag verder. Dank u wel. Oké. Okay. Hetzelfde. Ja hoor, dag. Nou ja, we hebben nog niet echt een uh, ja, antwoord. En Mocht dat we... was dus uh, het, hetgeen wat ik vorige week heb opgenomen. Wil je dat helemaal nog even terugluisteren in zijn totaliteit? Ga dan even naar het uh, topic. Uh, ik ga nu proberen uh, verder te gaan. Want ik kreeg dus inderdaad heel netjes via de mail: ik heb die man gemaild als uh, Jonzen. Met een zet van onderzoeksbureau Q&Q. Ik heb daar een uh, speciaal websiteje voor. Zodat het lijkt alsof het echt is. Dan kun je makkelijker onderzoek doen. En uh, ik kreeg ook netjes mail terug. Die mail, uh, die luidde LS, lectori salutem. De lezer zei, gegroet. Het filmpje is ons niet bekend. Punt. Ik heb het voorgelegd aan een Collega verkeersleider en deze wist mij te melden dat er een aantal zaken inhoudelijk niet kloppen. 1. Zo wordt er gesproken over 4000 voet door de piloot en 5000 voet door de controller. En dit kan niet, want na 3500 voet gaan we over op flight level notering. Uh, notering. <coughs> de gesprekken. Uh, 2. De gesprekken tussen de controllers onderling zijn hoorbaar en. Technisch gezien is dit voor de buitenwereld niet uit te luisteren, punt. 3. De controller heeft het over vogels op de radar. Dat is ook technisch gezien niet mogelijk, punt. Samen met het feit dat dit voorval niet bekend is bij onze collega's in Groningen, gaan we ervan uit dat dit een heel goed uitgevoerde grap is, punt. Ik hoop dat ik hiermee uw vragen heb beantwoord. Punt. Met vriendelijke groet Jasper van de Jacht, piket woordvoerder LVNL. Nou, dat leek me hele duidelijke taal. En dan ga ik weer even terug naar die openingspost, want in die openingspost daar kreeg ik ook al, ik, ik, ik heb dat filmpje natuurlijk een paar keer goed beluisterd, en ik, ik kreeg toen, op een gegeven moment gingen mijn haren recht overeind staan. Ik denk, ik, gast, ik heb je. Toen had ik al een oud interview met Wim de Nijs teruggeluisterd. Waaruit ik eigenlijk voor mezelf wel kon bevestigen dat de stem van de piloot inderdaad de stem is van uh, Captain Flintstone. Oftewel Wim de Nijs. Maar uh, wat ik veel interessanter vond, en dat moet je gewoon even luisteren. Uh, ik kan niet anders zeggen. Luister. Oh dat was wonen het moet zuid die vijfduizend visaien dan. was die stem. Nee, ik doe het nog een keer. Luister nog een keer. Oh dat uh, was wonen het moet zuid die vijfduizend visaien dan. Hij was. En maar, maar, maar ik, ik, wacht nog één keer. Oh dat was wonen het moet zuid die vijfduizend visaien Hij was. En nou dat doe ik om hierna nog een keer en dan laat ik daarna hoor je nog een stem. Maar dan. Nou ja, luister maar gewoon. Oh, dat was wonder het moet uh, die 5000 vij rijden. I was at that time also on the highway to hell and I saw uh, it was the last road from Kuwait to to Basra in Iraq and I saw the the the mess was... Oh, dat was wonder het moet die Ja, nog één keer. I was at that time also on Het het is Anton Teube. Het is gewoon de stem van Anton Teuben. Ik <coughs> <coughs> Dus gedebunked, hoogst opgelost. Uh, uh, mensen op internet kunnen ophouden, waar ook de wereld. Want in Amerika is het filmpje ook nog steeds een hype. Die denken echt dat dit echt is. Mensen hou op, dit is uh, de charlatan Anton Teube. Uh, samen met uh, nou ja, die, die mafklepper uh, uh, Wim de Nijs. Ik noem ze maar gewoon zo. Twee eng nekjes. Gewoon twee enge mannetjes. En ja, dus voor mij, wat mij betreft is het verhaal gedebunkt. En ik kreeg daar een nette verklaring aan toegevoegd van de luchtverkeersleiding in Nederland. Dat vond ik heel netjes correct dat hij gereageerd heeft. Ik zal ook nog even netjes terug antwoorden in mijn hoedanigheid Jansen met een zet. ...van onderzoeksbureau Q&Q. &Q. Goed, um, ja, en dan sluiten we dit onderwerp maar af met een uh, gepast muziekje... ...die ik klaar heb staan in uh, de playlist met liedjes voor vandaag. Uh, uh, waarom een, een gepast liedje? Nou, ja, uh, dat liedje heet Scam. En ik draag hem ook op aan uh, Anton Teuber, want hij is toch wel indirect de man geweest... ...die ervoor heeft gezorgd dat QFF bestaat. Want het waren de, de, de, de harde kern qffers die, zeg maar de oprichting van QFF hebben veroorzaakt... die Anton toen al doorzagen op Niburu En toen ze daar openlijk eh, kenbaarheid aan gaven... door dat te melden in topics... werden ze geband. En toen die mensen, waaronder ik... verzochten om dan maar hun posts ook allemaal te verwijderen... bedoel en dat niet deden... en toen ik daarna het forum gehackt heb... Eh, en het zelf verwijderd heb... Ja, in ieder geval, ze hebben in ieder geval een heleboel nadigheid daardoor gehad. En daardoor ontstonden meerdere splintergroeperingen. En, en nou ja, is het gelukkig allemaal uh, zo afgelopen dat meneer Teuber er niet maximaal van heeft kunnen profiteren. En inmiddels, uh, ondanks dat wij het al veel langer roepen, ook door andere uh, ja, mediakanalen inmiddels uh, niet meer serieus wordt genomen. Goed, en dit liedje, Scam van Chimurkwai, draag ik aan Antonaki op. Geniet ervan. En uh, tot zo in deze 64e QFF-podcast. Ik ga even een glaasje water nemen, want uh, mm, mm, een droge mond van het uh, praten... Obstinate bas. Ik krijg gewoon kippenvel van het nummer en ik, ik zit echt gewoon scheid hard te balen dat ik hem op heb aan Antonaki. Want nu kan ik dit nummer niet meer luisteren. wel want Antonaki daardoor bestaat QFF. Ja, ik zie het gewoon positief. I'm flipping the coin. Zo lekker vanaf waar ik deze podcast presenteer: het Caribische eiland Sint Maarten. Oeh, en u begrijpt het tijdsverschil: de zon schijnt hier nog en zo. Ik heb mijn zonnebril op, en ik zit gewoon lekker buiten op mijn veranda. And catch me if you can. Otherwise, don't even try. Ooh. And that was scam from Jimurkwa. ...in deze 64ste QFF-podcast. Met mij, Bafelmet. En ja, geen gasten... Uh, ...co-hosts nog. En, ja, het kan nog komen. Het is uh, donderdag... ...29 januari 2015. En het is... ...19 uur 41. En we gaan naar het volgende onderwerp. En dat doen we uiteraard met de bumper. De bumper van Mac... Dat volgende onderwerp. Ja ja, dat is de US military manipulating social media. Natuurlijk uh, iets wat niet nieuw is. Het is al uh, oud nieuws, dat zei uh, Freedom Rebel Frapsie ook. Hij zegt oud bericht al. Maar toch mooi voor een, uh, een draadje of voor het archief. En uh, ik sluit me daarbij aan. Want ook in Nederland uh, vindt het uh, plaats dat uh, de AVD schond bijvoorbeeld onlangs nog. Uh, de privacy regels bij een onderzoek naar sociale media ik kan jullie garanderen dat vooral in de beginperiode, de eerste twee jaar van QFF QFF een aantal malen onder de loep van de AVD geweest is ik weet ook 100% zeker dat er destijds geprobeerd is om in ieder geval ...voet aan wal te krijgen. Er zijn mensen geweest... ...ik ga verder geen usernames noemen en zo. Uh, maar er zijn echt mensen geweest... ...die hebben geprobeerd zich aan te melden... ...waarvan ik 100% zeker weet... Dat, ...dat mensen waren... ...want ik, ik heb ook mijn bronnen... ...en ook mijn informatiekanalen. Daarnaast werd vanaf diezelfde IP-nummers... ...ook geprobeerd om door middel van... ...DDoS-technieken... ...en andere middelen... Uh, ...QFF uh, te hacken of uh, plat te krijgen. Um, nee, dat was niet Craven. Nee, dat waren ook geen Antonakis. Want dat IP-nummer kon ik dankzij een van mijn bronnen... ...koppelen aan de IVD. Dus ja, zo slordig dat de IVD hun eigen ja, IP-nummers uh, laat slingeren. En nou ja, goed. In ieder geval... Uh, dat gebeurt in Nederland dus ook. Uh, mensen die uh, sociale media gebruiken, ik gebruik dat uh, niet. Ja, ik gebruik Twitter, maar dat gebruik ik op een hele andere manier. Dat doe ik eigenlijk volledig anoniem. Uh, datzelfde geldt eigenlijk voor uh, het meeste of alles wat ik op internet doe. Want mijn eigen naam, mijn eigen echte ik. Ja. What the fuck? Oh, dat gaat hier van alles trillen. Dat is echt grappig. Ik, ik word alleen gebeld. Nou ja, dat uh, moet maar even geduld hebben. Uh, ik ben even bezig. Die belt wel weer. Um, ja, maar dat, dat, dat gaat, zo gaat het hier op zit Maarten. Als, hè, als je niet opneemt, dan belt iemand wel weer. Goed, in ieder geval... Uh, ja, uh, dat, dat manipuleren van sociale media... Dat gebeurt natuurlijk al heel erg lang. En uh, ik kwam ook een filmpje tegen. Dat heb ik net geplaatst. Uh, en ik zou zeggen... Ja, uh, uh, luister even. Het, het, het, uh, ja, het staat in het topic, maar we gaan er even naar luisteren. Volgens revelations, de U.S. government may have been behind a recent Facebook experiment. The social media site tried to manipulate the emotions of users by showing them different news feeds. And as Marina Portnaya reports, Washington has an appetite for this kind of research. When the world's largest social media platform betrays its users, there's going to be outrage. There was a study to see whether Facebook could influence the emotional state of its users on that news feed. It allowed researchers to manipulate almost 700,000 users' news feeds. Some saw more positive news about their friends, others saw more negative. Well, I'm not surprised. I mean, we're all kind of lab rats in the big Facebook experiment. But it wasn't only Facebook's experiment. Turns out the psychological study was connected to the U.S. government's research on social unrest This is really kind of creepy here. Yeah and it gets worse What you may not know is that the U.S. Department of Defense has reportedly spent roughly $20 million conducting studies aimed at learning how to manipulate online behavior in order to influence opinion. The initiative was launched in 2011 by the Pentagon's Defense Advanced Research Projects Agency, otherwise known as DARPA. The program is best described as the U.S. media's effort to become better at detecting and conducting propaganda campaigns via social media translation when anti-government messages gain ground virally washington wants to find a way to spread counter-opinion they want to dominate what they call the information battle space right. um, so what they're looking at is developing methods and te techniques in order to do that and it gets very scary from the standpoint of um, where our rights could be violated and you know not knowing whether we're receiving accurate information. Security and privacy researcher Kevin Gallagher says one way the U.S. government can spread misinformation is through fake bots on Twitter. You're followed by a lot of these accounts who haven't really set up their profiles. Apparently, I have a bit of a fake following. Look at this account. It's been tweeting, tweeting to, to all of your colleagues, trying to get you guys interested in this link. According to The Guardian, some of the DOD-funded research monitored and analyzed the Twitter feeds of Occupy activists and reportedly went so far as to message unwitting social media users in order to track and study how they responded. In an era of mass information, critics say that manipulating messages is quickly growing into a valuable tool of the U.S. military. Marina Portnaya, RT, New York. My Onthoud wel dat RT, Russia Today, is natuurlijk wel Putin's grote propaganda kanaal. Ik moet met Poetin en ik, ik, ik, zit, ik zal even snel kijken of ik een, uh, uh, een fragmentje daarvan kan vinden. Oh, sorry. Uh, dat is, uh, ja, er moet een, een, uh, een, een snippet van zijn, hoop ik. Dat is, ah, uh, jammer man. Nou, ik kan het zo niet vinden. Ik ga daar wel even binnenkort een keer naar opzoeken. Je hebt een heel mooi stukje van uh, de No Agenda Show. Waarin, uh, misschien kan ik het zo vinden. Dat gebruiken ze altijd als. Oh, hier, ik heb hem al gevonden. De Poetin, jou. Iedere keer als het over Poetin gaat. En ik, ik, ik vind het echt super grappig Poeter! gedaan. Deze. Poeter! Dit is toch geniaal? Iedere keer als het over Poetin gaat. Poeter! Ja, dan hoor je, hoor je dat. Goed, um, nou ja, ik zal, ik zal hem niet uh, gebruiken. Dat is natuurlijk niet origineel, maar uh, met Poetin. En, en, en onthoud, RT is natuurlijk wel uh, een van Poetins propaganda kanalen. En dat is eigenlijk de enige bron die dit nieuwsbericht oorspronkelijk meldde. Dus dit is de oorspronkelijke bron. En heel veel conspiracy websites, en die hebben dat overgenomen. En ja, dan krijg je dus dat zoiets groeit. Anyways, uh, dat was het topic US Military Manipulating Social Media. En uh, nou, wil je meer erover we uh, weten of uh, meer erover vertellen, ga dan naar het uh, topic, ja, topic, zeg ik het weer, Topping. topic toe en uh, plaats dan uh, je ding. En uh, goed, dan gaan wij uh, naar het uh, volgende onderwerp. En daarvoor pak ik uh, de bumper van Mac de bij. Sectus. Ja, sectus. En dan nou heb ik het niet over sect uit Duitsland. Of over seks. Nee, sectus. En daar kun je wel een mooi. En, nou ja, dat zei ik eerder ook al. Met zes en sectus. En 66 sectus. En als je dat maar vaak genoeg zegt. Dan klinkt het vanzelf heel raar. Anyways, dat is een nieuw topic. Ik vond dat dat maar eens uh, moest gaan openen. Want er was geen topic over sectus. Uh, op QFF. Natuurlijk wel uh, her en der. Bijvoorbeeld de Waco uh, incident. Met, uh, dat, is, dat, dat staat wel op QFF en ook wel wat andere dingen. dingen. Uh, uh, maar maar ja, we hadden niet een algemeen topic voor hand nieuws of allerhande nieuws over ja, sectes. En dat moest maar eens veranderen. En uh, ik, ik roep ook vooral mensen op dat uh, Hé, hey, luisteren jullie nou naar deze podcast? Want ik, ik kan nu even kijken. Ik ga even naar de uh, kijk- en luistercijfers kijken. We hebben op dit moment 278 luisteraars. Uh, dat heeft te maken, denk ik, met het feit dat ik een, een week lang of meer dan een week lang geen nieuwe podcast uh, heb gemaakt. Ik was even toe aan een break. En vandaag is er weer een, maar mensen tunen wel vrij snel weer in. Die 278 mensen die luisteren, die wil ik vooral oproepen. En dat geldt ook. ...voor de mensen die dit terugluisteren... ...en voor alle QFF'ers die dit terugluisteren... ...en nou niet voor allen... ...want er zijn een aantal mensen natuurlijk altijd wel actief... Uh, ...vandaag zag ik uh, Free Electron... Uh, ...en uh, Combi... ...en Frapsy... ...en uh, nou, normaal hebben uh, we de, de Blackbox... ...dat zijn allemaal de, de, de, de mensen die actief zijn... ...maar ik wil ook de mensen oproepen die luisteren... ...en ook een QFF-account hebben... ...en die misschien minder actief zijn... Post dingen. Ik ben de afgelopen daag, dagen echt uh, actief geweest. Uh, ik, heb, uh, ik weet dat niet iedereen dat kan. Maar ik weet dat er ook een mensen zijn die loggen nooit in. En ik bedoel, uh, ik ben FE super erkentelijk. Die bumpt soms dingen dat ik denk, wauw, te gek. En uh, Toxo die vult topics aan. En Combi vult ze aan. En Blackbox. en uh, We hebben allemaal van die patronen, weet je. En uh, blade deed dat eerder ook. En ik vind het nog steeds oprecht jammer bleed. Dus als je luistert, please man, come back. Want ik, ik vind het oprecht jammer dat je er niet meer bent. Ja, ik mis je. Dat meen ik. En uh, nou goed, uh, Pemutter die, uh, die, die reageert zo nu en dan hier en daar. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, in de shout hebben uh, we natuurlijk een hoop mensen. Uh, en er zijn een aantal mensen die altijd op vaste basis dingen droppen en dat vind ik super te gek. En, maar dat, dat is ook de harde kern. De, de, de, de, Ninti, natuurlijk. Uh, er zijn een aantal mensen die gewoon. Die posten altijd. Maar ik roep ook de mensen op. Uh, ik, ik vergeet nog mensen. Mac, Okta, uh, Koewacht was weer. Er waren heel veel mensen weer. Uh, ook de laatste dagen weer actief. Ik zie ook meer bezoekers. En dat vind ik allemaal super tof. Maar ik hoop, ik hoop, ik hoop dat we ook meer gaan posten. En ik, daarom heb ik misschien ook geprobeerd het voorbeeld te geven de afgelopen week. Ik ben de afgelopen week zo actief geweest. Ik heb geloof ik 2.500 posts geplaatst. En ik vraag jullie echt niet om zo actief te zijn. Maar gewoon, keep QFF alive. Mocht je iets zien waarvan je denkt, hé, hey, dat past in dat topic. Boom, knal het erin. Copy, paste. Weet je, het kost misschien een minuutje. Maar daarmee verrijk je QFF. Dat kan een simpel nieuwsbericht zijn, weet je. Maar we moeten soms ook een vergabak van... ...de geschiedenis aanleggen. En ik, ik wil daarvoor Combi heel erg bedanken... ...want hij heeft daarin echt een voorbeeldfunctie uh, uh, ...vind ik. Hij heeft ons echt allemaal een super... Uh, ...voorbeeld gegeven in hoe je dat dus doet... ...een topic vullen met... Uh, ...data. Nou ja, er, daarnaast... ...ik mis ook nog steeds DoDeka. Ik weet dat hij luistert. Doc, kom terug. Want ik, ik, ik mis gewoon je... ...ja, je zwartgallige... ...shit soms. Ik denk van ja, je kon soms lekker sarren. En dat mis ik soms ook. En eh, nou ja, goed. Ergens heb ik het gevoel dat het goed gaat komen. Dus laat het zo zijn. En eh, het volgende onderwerp hadden we ik had de bumper van Mac volgens mij al bijgepakt. Ja, en ik denk oh, al. Dat, dat, dat krijg je soms. Oh ja, sectus. Want we waren al begonnen met het onderwerp. Sectus. Sorry. Dus ja, daarom heb ik ook dit topic dus gemaakt. Ik moest even weer. Ik was off topic gegaan. We gaan weer on topic. Sorry, mensen. Ik liet me even gaan. Um, uh, want ja, wij alle maken QFF. En uh, laten we met z'n allen die organen van QFF vormen. Goed. Terug naar uh, die sectus. Ik. Um, ...vond een aantal dingen, onder andere over die Miracle of Love secte... ...die onlangs vrij recent in Nederland nog actief was. En ik wil even een stukje daarvan uh, laten horen Wat aan jullie. Vegeman, we gaan met jou praten over een nieuwe serie die je hebt gemaakt voor SBS... ...Undercover in Nederland. In dit geval gaat het over een secte die heet de Miracle of Love. Wat is het voor secte? Het is een uh, uit Amerika afkomstige secte die ook sinds 2006 in Nederland uh, actief is... Ze presenteren zich als een geloofsgemeenschap. En als je voor het eerst met ze in aanraking komt, dan geloof je dat ook. Want ze zijn heel aardig en heel uh, uh, vredeliefend, zou ik graag eens willen zeggen. En er wordt veel over God gepraat. Dat ook, maar uh, uh, nou, nog niet helemaal in het begin. Dat gebeurt pas ietsje later. Maar naarmate je daar langer in bent, dan uh, merk je dat het... Uh, uh, ja, als, als je helemaal op het eind kijkt, dan betekent dat dat je gewoon je identiteit moet loslaten. Je spullen moet inleveren, je geld moet inleveren. Hele enge... Mensen, mag ik wel zeggen. En het speelt zich af in Nederland. Waar ja. zitten ze? Ze zitten um, in heel veel landen. Maar in Nederland zijn wij bijvoorbeeld in Drenthe uh, uh, in geweest. In Drenthe? In Drenthe geweest. Een klein dorpje daar, Havelten. Dat was een, een seminar waar tientallen uh, mensen... Uh, uh, van, waar, waar, jullie beginnen nou, maar te kijk, maar Wij zijn alle twee uh, uh, dienstplichten militair geweest. En Abel die iedere ja. de militair oh, Ook is. een soort sector. <laughs> ja. Maar, ja. maar, maar Drenthe is de plek? Of zeg je ze zitten door het hele land? Nee, nee met uh, je uh, je ze zitten landen. ook in Utrecht. Daar wonen ze ook, uh, ook samen. Maar ze zijn heel groot in, in Duitsland. Um, en wat zij doen is mensen in eerste instantie met gewone meditatiecursussen... Binnen, binnenhalen, zodat je aan jezelf gaat werken. Dat is ook ja. de bedoeling. Je weet dan totaal niet waar je in terechtkomt. Dan meld je, je aan om, nou ja, voor een seminar om aan jezelf te werken. En dan blijft plotseling op het moment dat je daar bent, dan gaan de deuren op slot. Moet je je mobieltje inleveren? Dan mag je nergens over praten? En ja. ga je. Dat gebeurt, dat gebeurt ook op, op, op Dat Ik denk dat dat uh, achter die deuren bij het CDA ook al eens gebeurt, toch? Mobieltje, uh, mobieltje uit. En misschien je we dat op, slot. Doen. <lacht> <lacht> nou, dat. Ik, ik, ja. <lacht> Maar op het moment dat je daar bent, uh, ja. dan, dan die mensen die slechten je uh, volledig. Dat wat jij op dat moment belangrijk vindt, namelijk je broer, je zus, je families. Laten we uh, even familie. kijken welke mensen het zijn die, die door deze organisatie of zechten eigenlijk worden gelokt. Ja, een stuk uit jouw uh, vraag. Ik moet er misschien even bij zeggen dat je het niet zelf hebt gedaan, maar dat je een vrouwelijke collega hebt gevraagd om daar te infiltreren. Ja. En daarom zien we een vrouw. Op de website van The Miracle of Love lees ik over een eendaagse meditatieworkshop in Utrecht. ...een eerste kans om binnen te dringen... ...in deze verborgen wereld biedt zich aan. Nou ja, dit, dit, dit filmpje gaat nog even verder. Er is ook nog veel meer te zien... ...ook over andere sectes... ...ook in het Engels en in het Duits. En nou ja, de mensen die meer over die sectes willen weten... ...en ook meer over sectes weten... ...mogelijk zelf... ...en er wat over willen vertellen... ...die wil ik oproepen om dat te plaatsen in het topic over sectes. En dan gaan wij uh, naar een muziekje en daarna naar het uh, volgende onderwerp. En uh, dat muziekje, uh, dat ga ik er even bij pakken. Uh, dat wordt uh, and Cantaloupe gentlemen. van US3. Of, of ook wel US3. On top of the groove, smooth mind, floating like a butterfly, new no set of float, sung like a lullaby, brace yourself. Ik zie F1 net in de shout zeggen, lol, Anton Teuben belt. Misschien ga ik die zo even bellen om een, een reactie te vragen op zijn hoogst filmpje wat ik uh, gediept heb. En die is voor jou, Anton. Off I take ya, dip trip, oh. the Fantasia.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 Fantasia van Us 3, Rashaan en Gerard Presenter. En jullie gaan nu luisteren naar The Creator Has a Master Plan van The Brooklyn Funk Essentials. En we gaan zo verder daarna met de podcast nummer 64. Dat was The Creator Has a Master Plan van de Brooklyn Funk Essentials. Hier op QFF Radio 66.6 FM of via een van de vele streams. Je luistert nu live naar podcast nummer 64 van de QFF podcast series. Het is donderdag 29 januari 2015, 20 uur en ja, 7 minuten. Dus 7 minuten over acht in de avond. Mijn naam is Bafomet en we gaan door naar het volgende onderwerp van deze 64ste QFF podcast. En dat doen we met de bumper van Mac. En dat is eigenlijk even gewoon een korte update van het topic IS, oftewel ISIS of ISIL en islam terreur. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd? Dat is best een hoop. Daarvoor moet ik ook even een pagina extra terug en dan lees ik gewoon even de koppen van het nieuws op. Uh, Frankrijk pakt jihadisten op in Lunel. In de plaats Lunel in het zuiden, dat was afgelopen dinsdag... Er zijn vijf personen aangehouden die banden zouden hebben met terreurgroepen in Syrië en Irak. Dan was er zondag in Groningen een messenzwaaier en die werd doodgeschoten. Dat was Alvin B. Uh, ja, op Twitter waren er echt mensen en die berichten zijn ook gewoon later geschrapt. En ook op sociale media en onder de berichten op het Dagblad van het Noorden... werd er gereageerd dat er wel degelijk kreten werden uitgeslagen die... Uh, uh, ja, iets met uh, het geloof of islam te maken zouden hebben. Dus de paniek alom. Uh, goed, het uh, blijven natuurlijk omstanders die dat gezegd hebben. Hè. En Maar ja, aan de andere kant, wie, wie zegt me dat het niet zo is? Ik bedoel, uh, ik, ik krijg dan toch een beetje het idee dat ze het ook gewoon als het al zo zou zijn, dat ze het dan nog niet naar buiten zouden brengen. Goed, want er werd wel heel erg benadrukt dat hij niks met jihadisme of met islam te maken zou hebben. En dat vond ik zo raar. Waarom ga je het benadrukken als het niet zo is? Goed, eh, Victorie voor de Merga troepen Want die trapten ISIS uit Kobani. Althans, dat zeiden ze zelf. Eh, de Amerikanen die maanden echter om ja, geduld nog. Want die zeggen: het is nog niet eh, zover. Dan was er ook nog een aanslag op een hotel in Libië. Daarbij vielen vijf doden. En dat werd ook opgeëist door uh, IS. Um, dan was er een nieuwe video van uh, de Japanse gijzelaar. Uh, Kenji Goto. Of Kenji Goto Yogo heet hij eigenlijk. Voluit. En uh, dat filmpje, ik zie dat het filmpje inmiddels ook alweer weg is. Dat wordt inmiddels ook betwist of het wel een echt filmpje is. Want je ziet hem daarin niet meer uh, bewegen. Je hoort alleen maar een geluidsopname. En nou ja, uh, dan was er nog een uh, correspondent. Van, ik geloof, de wereld omroepen. Luister wat die zegt. Mevrouw Neurink, u bent al lange tijd correspondent in Irak. Vlakbij uh, waar ISIS op dit moment is. En u hebt een boek geschreven, vandaag gepresenteerd. Waarin u nog eens uitlegt wat ISIS is. Nu, wat is het dan? Uh, ISIS is uh, een, een secte. Een, een groep die jonge mensen aan zich bindt. Uh, een secte. Het heeft allemaal zegt, niets met de islam te maken. Het gaat om de Koran en de islam. Maar in feite gaat het om uh, het, het, het vestigen van een staat, een islamitische staat, die um, uh, in, in het gebied, Irak en Syrië. Dus, dus de islam is eigenlijk een secte, zegt deze om. mevrouw. Oké, okay, nou goed, dan, uh, dan heeft ze gelijk. Goed. Vrouwen rond de Hofstadgroep, dat is een oud krantenartikel wat ik plaatste, wat ik, ik, ik zoek tegenwoordig, dat is misschien voor de mensen die dat interessant vinden. Je hebt een website, dat heet www.dekrantvantoen.nl en daarin kun je terugbladeren in bepaalde krantenarchieven. Dat is echt geniaal, dan krijg je hele krantenartikelen te zien. Ja, gewoon echt terug tot in uh, ver in de vorige eeuw. Uh, dus ja, een leuke tip. En daar haal ik veel uh, leuke nieuwtjes vandaan. Er was nog een video uh, waarin uh, ook wordt verteld dat uh, uh, IS die bedreigt Obama. Ze gaan hem onthoofden in het Witte Huis. En ze zullen van Amerika een moslimprovincie maken. Goed, maar dat heeft verder allemaal niets met de islam te maken. Daar moet, moet ik een soort uh, jingle van maken. Maar dat heeft allemaal nu maar dan uit zo'n mecca boortoren geluid jingle jingle ding natuurlijk ik bedoel minaret ik noem het even gewoon lomp wat het is anyways de koeder die rukte op in Syrië uh, dan was er ook nog weer een uh, filmpje en uh, af en toe moet je ook een beetje lachen dus ik plaats af en toe ook een beetje de grappige filmpjes die ik tegenkom want uh, ja, islam en humor gaan uh, goed samen heb ik begrepen Um, dan de jihadis die moet je vooral niet samen opsluiten, dat uh, nieuws dat kwam uh, via het AD uh, dat is uit onderzoek gebleken van de AIVD en uh, de Nederlandse justitie dan was er in Leiden een ontruiming vanwege een verdacht pakketje, dat bleek een stunt van een uh, reclamebureau te zijn ik kwam een hele interessante uh, documentaire tegen, Everything You Need To Know About ISIS um, hij is Engelstalig ik kom wel even een klein stukje eruit laten horen die gast die. 600 van Friends. Ja, nee, ja, ik ga het ook niet verder laten horen. Je moet het zelf kijken. Die dude die somt echt. Echt met goede feiten. Uh, een aantal dingen op. Vooral ook over de financial backing. die ISIS heeft. En hoe dat komt en hoe dat in elkaar steekt. Hij, ik vind dat hij het mooi uh, uitlegt. En uh, daarom uh, interessant. Uh, dus gaat kijken als je er meer over wil weten. De gevangenenruil tussen Jordanië en IS. die is voorlopig van de baan. Dan. Uh, nou bleek dus dat die jongen in Groningen de doodsoorzaak, dat bleek een doorgesneden keel te zijn, uh, dan zijn er ook mensen die willen dat er een soort afkickcentra komen tegen radicaliseren van uh, ja, jihadisten. Ja, ja, je gelooft het niet. Het komt het echt voor dat er mensen zijn met dit soort ideeën. En vandaag was er opnieuw paniek in Groningen. Agenten doorzoeken een bus met getrokken pistool. Een groep agenten is donderdagmiddag met getrokken pistool op het hoofdstation in Groningen een in bus binnengegaan. Aanleiding voor de actie was een telefonische melding van een passagier dat een medepassagier die ruzie had met de andere man een wapen bij zich had. Ja, en ook daar werd later weer gemeld dat het niets met jihadisme of terrorisme te maken had. Maar goed, waarom meld je het dan? Anyways, um, dan is er ook een masterplan. De EU die wil IS gaan slopen met anti-propaganda. Nou ja, en, en dan is er ook nog een, het verhaal van een achtjarige jongen. Die uh, is verhoord in Frankrijk. Vanwege uh, het verheerlijken van terrorisme. Ja, het is echt zo mensen. Ja, dat was het nieuws omtrent. IS en islam terreur. Dan gaan we nu uh, naar een liedje. En uh, dan gaan we daarna naar het uh, volgende onderwerp. We gaan luisteren naar Everything is Changing van The Groove Collective. extra Astralization van Snowboy Neutralisation van Snowboy. Welkom terug bij podcast aflevering nummer 64 op donderdagavond 29 januari 2015. Mijn naam is Bafomet. u luistert naar QFF Radio. En om dat te bewijzen hebben we er even de jingle van Permutter 04, zeg maar, ja. 666, it's not what you think it is. Hell yeah, no it's not, luister maar. All about information. Ja, want alles draait om informatie en eh, daarom ook deze podcast en daarom bespreken we dus allerlei topics. We gaan straks Anton Teube bellen en, en ja, misschien kunnen we er nu even een poging in wagen. Uh, dut, dut, dut. Wie niet waagt, wie niet wint. Hij gaat over. Met Anton. Dag Anton, je spreekt met Bafelmet uh, van QFF. Ik, ik heb eigenlijk alleen maar een korte vraag aan je. Uh, jij hebt dat filmpje in 1997, of in ieder geval wat je gefabriceerd hebt, uh, wat online staat, uit 1997, uh, de opname met Wim de Nijs. Uh, waarom heb jij daar de controleman in de toren gespeeld, als ik vragen mag? <laughs> Was dat om aandacht te krijgen voor ufo's? Was dat, was dat je doel destijds? Dan moeten, we, dan moeten we het bandje even laten analyseren, denk ik. Eh? Nou, dat is gewoon ja. onzin natuurlijk, want dit is gewoon de originele band. Ja, dus, uh... nee, maar dat, dat, dat heb ik wie dus ben gedaan. Jij, trouwens? Van, van wie ben jij? Ja, met van QFF. Van? Van QFF. Nou, Anton gooit hem erop. Ik draai wel even muziekje, ik bel hem zo nog wel een keer weer. The time has come when we may run to the hills to the mills in search for a thing we call fun. But we've got to get it on so we can live long, grow strong, and truly belong. To a race or equal, the Creator will never, never need a sequel. So we ask you all to join us in the universal prayer of every man and woman. Prince of Peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace, help loving never cease. Misschien dat Anton er heeft opgehangen, omdat er uh, nieuws is, breaking news. Ik ga even nu snel uh, naar het nieuws. Een uh, man met pistool eist zendtijd bij het NOS-journaal. Pant in Hilversum wordt ontruimd. Een man is donderdagavond de studio van het NOS-journaal binnengedrongen om een zendtijd te eisen. Het pand van de Mediapark wordt ontruimd. De politie is in grote getale aanwezig. De man is door een beveiliger overmeesterd melden bronnen van uh, of aan nu.nl. De reguliere uitzending van het 8 uur-journaal is onderbroken. Deze begon wel om 20 uur, maar kort daarna werd de uitzending afgebroken. In verband met omstandigheden is er op dit moment geen journaal mogelijk, al dus de NPO. Het is niet duidelijk wat de man met de zendtijd wilde doen. Het zou gaan om een keurig geklede man. Het personeel wordt uit het gebouw aan het journaalplein gehaald. Het lijkt erop volgens Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum, dat dat veilig verloopt. De burgemeester is onderweg naar het journaalplein. Nou goed, breaking news. Uh, ik hou jullie op de hoogte. Dat wilde ik jullie even zeggen. Nou, het, zal, uh, het zal er wel op uitlopen dat er een acteur was. En die is straks rechts en tegen links. En dan moet alles wat rechts is en wat tegen de huidige gevestigde politiek is, moet weg. Zoiets zal het wel worden. Het was een gekke verwarde man. Het zou vast wel geen islamist zijn geweest. Anyways, uh, we gaan even terug naar het muziekje. En uh, nou, dan gaan we zo meteen nog een keer anton proberen te bellen. Uh, goed yeah. tot zo. Voje much more than a slave without a wall. The peace is a trust that we never had before. I run along a road not knowing where I'm going. I'm planting up the seeds not knowing what I'm sowing in sense Sensing the direction, the direction of sense. Sitting in the middle as broke up the fence. I want to run and hide but the world's too small. So if I have to play, I beg you pass the ball. For the peace in the universe we need to rehearse. You see the hearts made the world and the world is a curse. I need hey. a rest from a world too good hey. at killing The international arms dealer chilling and a willing. The world she has enough for every man's need But man's always killed to satisfy the greed Is there any way out or do they just drop it selling, selling twisted technology I to know. those who ain't Don't got me. it Prince of Peace, won't you Bells of peace, help, loving, never cease, yeah Earth is the power of a solid peace With respect and overstanding, overstanding see that warring can cease Hatred, silence, noise, violence. violence Seek another way, more than missiles need guidance This is the way that we're gonna survive huh? The choice is now For being alive The leaders have no answer, see they're just as confused Rapping in the rhythm, but the rhythm's been used Thoughts need an amplifier for them to get higher, higher. Become my own producer, instead of just a buyer. buyer I call a grand nation A meeting of the people Well if it don't drop, well then yeah. we call a sequel Thoughts swing down so I make a compilation It's a universal label and it's used for this occasion You say we're dreamers but We're not the only one I'd, I'd rather have a dream than a nightmare, nightmare to come Prince Er geen gewapende man met geluidsdemper de studio binnengekomen op, op Sint Maarten. En uh, nou ja, ik weet niet wat het daar in Nederland is, maar uh, what the hell. Uh, het schijnt trouwens dat ook de VRT, in Nederland 2 is nu helemaal op zwart, de VRT ook. En uh, daar schijnt ook iets aan de hand te zijn. Mogelijk is het gecoördineerd. IS, die gaan nieuwslezers doodschieten. Of uh, ik aanhangers, dat kan ook nog. Go, go, go, go. Wie uh, opent er een topic? Of uh, kan dit straks in het IS-topic? Die uh, zijn verhaal wilde doen. Of gewoon een verwarde gek. Nou ja, we zullen straks wel meer horen. Het is even een beetje rauw, misschien, maar we gaan gewoon door met deze. 64ste podcast Op 29 januari 2015 Wellicht een legendarische dag, wie weet <coughs> Voorlopig weten we nog niet veel meer uh, Ja, dat betekent dat we gewoon naar de bumper van Mac gaan En naar het volgende onderwerp Ja, dat onderwerp is eigenlijk Anton nog een keer bellen Maar dat doen we zo nog wel een keer ontbellen, dat ga ik gelijk wel even doen want euh, belofte maakt schuld Kijken of ik hem, mm, ja nog een keer misschien nog het ook wel aan mijn Skype hoor, zit ik te denken dus ik, ik reed een tunnel in Dit nummer is in gesprek. U wordt Jammer, hij drukt me dus nu weg. En dan krijg Goedemiddag. ik de voicemail. Dit is de voicemail van... Jammer de bammer, hij heeft dus wel weggedrukt waarschijnlijk. Hey, Health. Oh, nu Buru Health. Oh my god, ik ga hem wel even inspreken. Spreek uw bericht in na de toon of stuur een sms-bericht. Dag Anton, je spreekt met uh, met. Ik weet niet wat er misging net, of uh, dat jij een tunnel inreed, of ik... De verbinding verbrak. Ik denk, ik probeer het nog even weer. met van de Echte Illuminati. Je weet wel. QFF. Um, ik wilde je wat vragen stellen. over een uh, opname. die juist samen met uh, Wim de Nijs gemaakt hebt. en uh, met nog iemand. Ik heb ook inmiddels uh, die opname echt al. Nou ja, heel goed onder de loep genomen. Stemanalyse is niet eens. Uh, meer nodig. Uh, in een second opinion. want die opinie. Die heb ik al van meerdere mensen. Jij bent het gewoon die een van de uh, controlemannen in de toren speelt. En dat, eh, nou ja, daar wilde ik je wat vragen over stellen. Want was die hooks zeg maar de manier waarmee jij uh, Niburu groot wist te maken? Want als ik de timing bekijk dan klopt het aardig. En het is zo jammer dat het allemaal nu in duigen valt. Daar wil ik wel eens met je over praten. Maar goed, uh, ik wens je een prettige avond. En uh, wellicht uh, spreken we elkaar in, een, uh, ja, in de toekomst. Of op een andere planeet. Bye bye. Joep doei de mazzel. Nou goed. Eh, dat was Anton Teube. Jammer eh, dat hij dus nu niet meer opneemt. Hadden we natuurlijk eh, kunnen weten. Dus dan gaan we nu wel naar het uh, volgende onderwerp. Dat volgende onderwerp is wel interessant, dat kom ik tegen en dat gaat over de gedonder tussen Amerika en Iran. Het is namelijk zo dat er op dit moment een rechtszaak gaande is waarin de CIA uitleg moet geven in de staat Virginia voor het plaatsen van nucleair bewijsmateriaal in Iran. Ja, ik kwam het tegen, ook niet via zomaar iets, maar via de Ron Paul Institute en Ron Paul is iemand waarvan we allemaal weten dat hij uh, ja, kandidaat is geweest voor het presidentschap van de VS uh, ik vond het een interessant stukje en een klein bumpje en een klein beetje aandacht daarvoor op deze manier, je moet het verhaal eigenlijk maar even zelf gaan lezen uh, in het topic Amerika en Iran steggelen verder en uh, dan gaan wij ook verder naar het uh, volgende onderwerp en uh, dat doen we met uh, de bumper van uh, Mac uh, uiteraard Ja, ik, uh, ik kan hem niet uh, overslaan, sorry Ja, dat volgende onderwerp is het topic psychologie van de complottheorie. Eh, daar gaan we niet diepgaand op in. Ik bump hem even en daarmee wil ik eigenlijk gewoon een balletje opgooien. Ik hoop dat de mensen even in dat topic gaan reageren. Hoe staan we er tegenover om over dit topic een hele special podcast gaan, ja, te gaan houden? Uh, net als de podcast van 20 april. Uh, die gaat over 420 dag. Uh, ja, dus ik gooi bij deze het balletje op. Mensen, kom door. Mensen, luisteren dus deze podcast. Reageer even in het topic. Het topic dat gaat over de psychologie van de complottheorie. En daar houden we het nu even bij. En dan uh, ja, gaan we ook door weer naar het volgende onderwerp. Dat lijkt allemaal heel snel te gaan nu. Maar ja, zo was het ook gepland. Uh, dus de bumper van Mac... Ja, de... volgende dat volgende onderwerp, de Grieken die doen het nog een keertje voor. Eh, eh, dat topic heeft alles te maken met de ellende in Griekenland, de verkiezingen die zijn geweest. Eh, er is een andere partij gekozen en, en daarmee komt een mogelijke eh, Griekse exit uit de euro eh, toch wel naderbij. En Griekenland draait de Europese Unie helemaal gek het, uh, de, de, ...de belastingontwijkende kut Grieken... ...echt allemaal... ...nou ja, nee, serieus... De, ...die linksradicale uh, partij... ...die dus nu aan de macht is uh, gekomen... Uh, ...ik weet niet of het veel goeds gaat brengen... ...en uh, de, daarom even een beetje aandacht voor uh, Griekenland... ...en uh, nou ja, ik wil verder... ...vooral iedereen heel erg bedanken die uh, Griekenland... Uh, uh, ...dit topic over Griekenland op QFF zo in leven gehouden hebben over de afgelopen jaren. Want dat topic loopt alweer, ik denk al wel, een jaar of twee, denk ik. Even kijken. 29 juni 2011, 2012, 2013, het is al meer dan drie jaar gaan. Zo Zolang loopt die ellende in Griekenland al. En dit topic bevat een hoop mooie informatie. En daarom even een klein bumpje in deze podcast voor dit topic over de Grieken die het nog een keertje voordoen. En dan gaan we naar het volgende onderwerp. En dan pakken we opnieuw de bumpen van Mac erbij. Dat volgende onderwerp, ik wil nog even trouwens voordat ik daar aan begin, even kort terugkomen. Wat de medemensen het medemens net zegt. Uh, misschien was het wel iemand die de leugens beu was. Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die de stront van de mainstream media beu zijn. Dat ben ik ook hoor. Dus ik snap heel goed wat medemensen bedoelt uh, uh, Ja, nee, uh, dat zie je nu ook met die gast die. Nou, daar komen we straks nog op. Uh, de, het dossier borst. Uh, hey, ja, dat zou ook best kunnen, medemensen. zeg je best iets uh, scherps. Uh, goed, daarover uh, komen denk ik straks nog wel even aan het woord. We gaan even naar het uh, topic de aanslag uh, op, uh, uh, in Parijs op Charlie Hebdo. Um, waarom? Ik kom iets tegen. Uh, in uh, Keulen mogen de carnavalisten uh, hun wagen, die trekken ze terug. Ze hadden een wagen gemaakt met IGBIN Charlie. En uh, daarop een man met een uh, potlood die een uh, Arabist met een bomgordel... Uh, ja, zo'n pistool doorbord. Maar ze trekken die wagen terug. De motiefwagen. Die wordt dus teruggetrokken, uh, teruggetrokken voor de komende uh, Rosenmontag parade. Uh, omdat, ja, ze willen waarschijnlijk gewoon mensen niet kwetsen. Uh, ook de Belgen, die, uh, de, ja, daar zijn maskers en Mohammed verboden bij de optochten van carnaval. Dus ja, nou ja dat, dat vond ik toch wel merkwaardig nieuws. Ik kwam ook trouwens nog weer van iemand die dat vorige week al tipte, die Sheikh Imran Hussein. Daarvan kwam ik ook een interessant filmpje tegen over uh, hè, dat wat hij adviseert dat de moslims moeten doen na aanleiding van de aanslagen in Parijs. En, uh, ik zou zeggen, ik kijk ook dat filmpje even. Het staat ook in het topic uh, over de aanslag op uh, Charlie Hebdo. Was er was ook nog weer een nieuw filmpje van uh, Hans Tilwe, Dat wil ik wel even laten horen. Toen Cor van Hout, de gangster... Maar ja, ja, ja, ja, ja dat, dat gaat over Peter de Vries. Volgens mij heb ik dat al wel laten horen. Dan gaat hij... Uh, nee, dat heb ik Geld. niet laten horen. Dus ja, nee, laat even luisteren. Peter R. de Vries spreekt op zijn begrafenis. En hij zei daar dat Cor van Hout de meest bijzondere man was... die hij ooit in zijn leven had ontmoet. Want Peter is een denkende jongen. Gisteravond was Peter ook op de televisie. Want Peter R. de Vries is heel vaak op televisie. ...wat Peter heeft overal verstand van. ging weer over mensen die vermoord waren. Dit keer ging het over de vermoorde cartoonisten van het Franse blad Charlie Hebdo. En over deze mensen was Peter toch een stuk minder enthousiast... ...dan over de vermoorde gangster Cor van Hout. Ja, deze mensen met hun cartoons over Mohammed... ...die cartoons ontstegen eigenlijk niet het niveau van iemand die zegt... ...je moeder is een hoer! Dat was de bijdrage van Peter Erdenvries aan deze hele, hele, hele ingewikkelde discussie. Dit hele ingewikkelde debat. Peter Erdenvries besmeurde op de Nederlandse televisie de reputatie van mensen die zich nu niet meer kunnen verdedigen. Nou Peter, ik heb hier even voor jou een geschiedenislesje over cartoons. Ongeveer een jaar of tien, twaalf geleden, toen de wereld geteisterd werd door islamitische terreur, bommen die overal gelegd werden, vliegtuigen die gebouwen invlogen, bommen in metro's, bommen in treinen, bommen hier, bommen daar, bommen overal. dacht er een Dins, uh, cartoonist van, weet je wat, daar zit misschien wel een leuk onderwerp voor een cartoon in, want dat is wat cartoonisten doen, Peter, dat is hun werk. En hij maakte cartoons waarin hij de relatie legde tussen deze afschuwelijke terreuraanslagen en dat geloof. Nou, er gebeurde eigenlijk helemaal niks. Iedereen vond het wel logisch, deze cartoons. Die zaten er wel een beetje aan te komen. Maar een paar imams dachten daar anders over. Die dachten, wacht eens eventjes, als dit straks zomaar mag. Als je straks zomaar relativerend en grapje zou kunnen maken over ons geloof, dan verliezen wij straks onze macht. Want daar gaat het over Peter, dat heb je nog niet in de gaten, maar daar gaat het over. Dus ze gingen een campagne beginnen. Ze gingen overal met die cartoons rond en zeggen, kijk dat is hoe verschrikkelijk om de mensen maar op te hitsen. Maar de cartoons waren natuurlijk, ja, toch niet heel erg. Dus maakten ze er zelf nog een paar cartoons bij. Ja, Peter, ze maakten zelf nog een paar cartoons van Mohammed als een varken. En dat ik een schot in de roos. Menersers gingen de straat op, woedend werden de uh, Deense vlaggen verbrand, ambassades gingen in de fik, mensen werden vermoord en iedereen was bang. Iedereen was bang, Peter. Zelfs kranten durfden de cartoons niet af te drukken. Zo bang was iedereen. In Nederland hadden we nog een cartoonist die durfde nog wel eens wat Gregorius Nekschot, maar daar dacht het ministerie van Justitie onder leiding van Ernst Hils Ballin toch echt anders over, zeg. Kom nou, we zullen straks ruzie krijgen met saudi arabië Dan moet je er niet aan denken, hè. Dus uh, de werkgroep, inter, de interdepartementale werkgroep Cartoon Problematiek, werd opgericht. En die had tot doel om te onderzoeken of ze met juridische middelen Gregorius net het zwijgen op konden leggen. Nou, dat viel nog niet mee. En toen is hij opgepakt, hebben ze hem anderhalf dag in de cel gegooid, hebben ze hem een beetje geïntimideerd en tegen hem gezegd, kijk maar uit, nu ben je straks je anonimiteit kwijt. En dat kan leiden tot... Het hele... Hij maakt geen katoens meer, Peter. Hij durft niet meer. Hij wil leven. Hij wil niet dood. Durfde dan helemaal niemand meer. Was iedereen dan bang, Peter? Het... Nee. Eén klein Frans blad bleef dapper weerstand bieden... tegen de theocratische terreur. Charlie Hebdo. Maar het is met hun niet zo goed afgelopen, Peter, zoals je weet. Ze zijn met Kalashnikovs afgeslacht. Ja. Yeah. En wat was jouw commentaar daarop, Peter? Dat ze toch wel behoorlijk grof waren hoor. Het was toch wel schelden. Het was onfatsoenlijk. Hielden ze dan geen rekening. Namen ze dan geen verantwoordelijkheid over wat ze allemaal zeiden. Weet je wat verantwoordelijkheid nemen onder andere is Peter? Dat is als je je in een ingewikkeld debat neemt. Dat je dan weet waar je het over hebt. Anders kom je nogal dom over. Peter R. de Vries. Je komt nogal dom over. Had je het ook nog over fatsoen, Peter? Fatsoen, dat zou zijn dat jij nu je excuses aanbiedt... aan de nabestaanden van de mensen... wiens reputatie jij na hun dood hebt besmeurd. Dat zou fatsoen zijn. En respect, ik haal dingen onder mijn schoen vandaan... waar ik meer respect voor heb dan voor jou, Petertje. Prettig weekend. Ik dat je het goede doet. Mooi gesproken, Hans Tilwe... Ja, uh, dat is natuurlijk ook echt die, die Peter R. de Vriesman-mafketel. Uh, goed, uh, anyways. Ja, uh, de, de Charlie Hebdo-topic even geüpdate. Er staat nog veel meer in. Gaat bijlezen, zou ik zeggen. Allemaal te vinden in het. Topic. De man zou inmiddels trouwens overmeesterd zijn. Uh, er is ook een brief die staat op Twitter en de NOS-medewerkers hebben een spreekverbod gekregen. Het weer, het weer, het weer met Jan Pelleboer. Ja, dat is ook wat jongen, dat Jan Pelleboer, dat is met er eentje hoor, want hij is uit de as rezen. Dankzij onze geheime uh, Illuminati-formule uh, is Jan Pelleboer live nu in de studio. Hij gaat even vertellen over uh, het weer, zometeen. Uh, Jan Pelleboer, die, uh, heb, ja, die hebben gewoon speciaal. Ja, want ik bedoel, er komt slecht weer aan, sneeuw en zo. En dat zijn mensen niet meer gewend of zo, op de een of andere manier. Anyways, het weer. Ja, de, wacht Jan, je bent bijna niet te verstaan. Misschien uh, zo. U zal gemerkt hebben dat wij vandaag in wat koudere lucht met een noordenwind zijn terechtgekomen. Ja, we zitten een paar nachtjes in met wat vorst, maar nog geen echte vorstperiode. Wellicht hebt u de bewering wel eens gehoord dat wanneer je een warme zomer hebt, dat je een koude winter krijgt. Nou, daar heb ik eens even uitgezocht en dat ziet u dan ook op een bijgaand plaatje van de laatste 200 jaar. Daarin waren 28 zomers die warm waren, etmaal gemiddelde boven de 17 graden.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 We hebben hier de verwachte computerweerkaart voor maandag. In het Scandinavische gebied Forst, matige Forst Denemarken, Forst dat bij ons land. Ja, maar het weekend dan, Jan. Oosten het vertrouwen. weekend. Want u ziet het, maandag komt alweer een storingsfront. Ja, maar het weekend. En regen en zachtere lucht via de Britse eilanden naar het Oostland. Ja, Daarna nog een depressie. En dat betekent dat een wat koude winterse periode... ...voorlopig nog geen kans krijgt om bezit te nemen van West- en Midden-Europa. We hebben hier de verwachte situatie voor zondag.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 Ja oké okay, bedankt Jan uh, Nou dat was Jan weer uh, Die had het weer voor ons vandaag Op deze 29 januari Maar hij liep een beetje vooruit uh, Van Jan gaan we naar het uh, volgende topic En dat doen we met de bumper van Mac Ja, dat is het topic het dossier Els Borst. We hadden eigenlijk niet een apart topic over de moord op Els Borst... want we dachten allemaal dat het gewoon een lone fool, ja, fool of wolf geweest... die die vrouw heeft gewoon ja, vermoord. Maar er gingen al wel heel snel ook verhalen op internet te ronden... maar daar was ik toch nooit echt van overtuigd... en ik vond het eigenlijk niet de moeite waard... maar toen er afgelopen week breaking news was... omdat het bord van Urk, geloof ik, als, als ik het goed heb. Ja, even kijken... Ja, Bort van Urk. Die uh, zou uh, op basis van zijn DNA op dit moment de uh, ja, main suspect zijn voor de moord op uh, ja, Els Borst. De man zou uh, rechtse uh, gedachten goede kennen. Hij zou anti-islam zijn, bang zijn voor een aanslag van jihadisten. Hij zou zich al bewapend hebben. Hij zou zijn zus ook vermoord hebben. Nou ja goed, over het hele verhaal, vooral over Els Borst en uh, de hele zaak. Meer informatie, ook de gekke. Ja, de gekkies, zeg maar met hun complotverhalen. die echt over de schreef gaan. Dat ik denk: van nou, mensen, dit kan helemaal niet kloppen. als je logisch nadenkt. Ook die verhalen heb ik even verzameld. gewoon om toch even een beetje inzicht te geven. in van wat er mogelijk zou kunnen zijn. Het kan ook zijn dat delen van het verhaal. misschien wel kloppen, misschien niet. We weten het allemaal niet. Het is op dit moment gissen. Maar, uh, nou ja, totdat we het weten. zou ik iedereen willen oproepen: Dump alle informatie die je hebt over Elzeborst of de moord op haar in dat topic. Het dossier als borst. Nou ja, van, van dat dossier gaan we naar het uh, volgende onderwerp en dat doen we met de bubbel van Mac. Dat, ik wil trouwens nog wel even iets zeggen over het vorige onderwerp, over Els Borst, die zou volgens een van de verhalen ook ooit gewerkt hebben voor de BVD. Dat is wat zeg maar nu de AIVD is, dat heette voorheen de BVD. Dat was een van de interessante, daar, ik weet niet of er echt aanwijzingen voor zijn die dat kunnen stafel, hoor, want dat soort dingen zijn toch altijd wel moeilijk en dat soort dingen worden natuurlijk al snel geroepen. En ik wil met de meeste conspiracies, uh, ik probeer ze altijd vanuit het bank. Uh, als ik een verhaal interessant vind, ga ik eerst kijken van, kan het kloppen, klopt het, als het niet klopt, of als het vaag is, wat klopt er dan niet, dan ga ik kijken hoe dat niet klopt, net als met het filmpje van Anton Teube, je snapt wat ik bedoel. Anyways, uh, volgende topic. The retarded states of America. Want daar zijn de afgelopen week wat gekke dingen gebeurd. En uh, nou ja, dat topic is er niet voor niets. Dus als ik uh, raar nieuws tegenkom uh, over Amerika of over de gekke dingen die zich daar afspelen, dan plaats ik dat altijd in dat topic. Onder andere het verhaal over een 88 jaar oude dokter. Die uh, ja, nou ja, zeg maar met zijn uh, auto... Een beetje een ongelukje uh, heeft gehad. En uh, daar wil uh, Mississippi uh, de statum voor uh, aanklagen. Nou, als je het verhaal leest dan denk je echt van dat meen je niet. Ik kwam nog een filmpje tegen over uh, chaos bij een uh, autodealer in Florida. Uh, nou ja, dat zou je gewoon even moeten bekijken. Ik, ik kan het wel laten zien het of laten luisteren, maar je moet het gewoon eigenlijk zien. Dan was er een bericht over de politie in Amerika... die opnieuw een zwarte man doodgeschoten zou hebben... waar echt wel vraagtekens bij uh, zouden zijn. bij het hele verhaal. Um, dan was er een man in Plymouth. Uh, ja, echt waar In Minnesota. En die nam zijn dode moeder mee... naar een bank om geld op te nemen. Ja, dat is een verhaal. Dat moet je eigenlijk even gewoon uh, lezen... Uh, nou ja, ook het uh, verhoor, uh, het verhaal, Jezus verhoor, verhuur, <lacht> Ho, ik ben echt, er uh, komt ook een beetje, een beetje moe, ik ben al uh, lang op, was vanmorgen heel erg vroeg uh, wakker, um, goed, de broertjes die negen maanden alleen werden gelaten, ja, dat gebeurt echt alleen in Amerika, die ouders waren gewoon naar Nigeria en die broertjes, die waren gewoon alleen thuis, ja, dat het verhaal is echt ongelooflijk, dat vond ik op poot. Uh, dan was er een verhaal over een weeffout wat echt duizenden dollars opleverde. In plaats van in God we trust, stond er in Dark we trust. Um, nou ja, dat moet je echt uh, maar even kijken. Um, dan was er ook nog nieuws over uh, een paar bejaarden die elkaar afgetuigd hebben in de afgelopen week in Amerika. En een vader die zijn hele gezin vermoord heeft. Dat was een triest verhaal. Uh, ja, ook weer een, een verhaal bij de politie uh, schutterde. Uh, dan was er een medewerker van Fox. die uh, zichzelf buiten voor het hoofdkantoor van Fox News. Uh, door zijn hoofd geschoten heeft. Ja, echt heel triest. Uh, er zijn ook beelden van, uh, nou ja, zomaar. Ja, dat je denkt van, damn. En een vrouw die heeft haar puppy verdronken op het vliegveld. Omdat het hondje niet mee mocht in het vliegtuig op een, lo een lokale vlucht. Het gaat echt nergens over. Ik dacht echt van, damn, wat een idiote uh, Nou ja, dan, dan was er ook nog een, uh, een verhaal over een gezin uit Utah. Die waren bang voor de apocalypse. En die hebben zichzelf afgemaakt. En ik vond ook een filmpje van een uh, politieagent. Die met een AR-15. Uh, terwijl die... Aan het, het is echt een ruige video. Uh, dan moet je gewoon eigenlijk gewoon zelf kijken. Het staat in het topic. Uh, daarom een klein bumpje voor het topic. The retarded states of America. Um, ja, en wat mij betreft gaan we dan uh, naar een muziekje. En dan gaan we daarna naar het uh, volgende onderwerp. En uh, dat muziekje, dat heb ik klaarstaan. Jullie gaan luisteren naar uh, Prince of Peace van Galliano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 you hear my plea ring your bells of peace every never see yeah pushing and the shoving and you're killing all the loving pushing and the shoving and you're killing all the loving pushing and the shoving and you're killing all the loving pushing and shoving and you're killing all the loving. Pushing and the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 For every man's need, but man's always killed to satisfy the greed. Is there any way out, or do they just drop it selling twisted technology Prince to those who ain't got it? Prince of Peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace, help loving never cease. Prince of Peace, won't you hear my plea? Bring your bells of peace, help loving never cease.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 Italiano. Welkom terug bij podcast 64 van de QFF podcast series. Het is vandaag donderdag 29 januari 2015, 21 uur 4 in de avond. Ik heb nog niet meer nieuws over uh, dat gebeuren in de studio van het NOS 8 uur journaal dan dat wat ik tot nu toe gemeld heb. Behalve dan, uh, ja nee, eigenlijk niks meer. En uh, nou ja, goed, uh, dat betekent dat we naar het uh, volgende topic gaan. En dat volgende topic uh, heb ik klaarstaan. Um, daar heb ik de bumper voor uh, Mac alleen nog even bij nodig. En daar is hij al! bumper Het volgende onderwerp dat, dat is het topic over uh, het complot rond een Malaysia Airlines vlucht MH370. Vandaag werd namelijk bekend dat die mensen die aan boord waren van die vlucht, de vermisten van het vliegtuig waarvan ook maar echt geen enkel spoor teruggevonden is, die zijn officieel doodverklaard. Kuala Lumpur, het ANP, meldt dat vandaag. De Maleisische Boeing 777, die onder vluchtnummer MH370 op 8 maart vorig jaar spoorloos verdween, officieel is verongelukt en dat de 239 inzittenden dood zijn verklaard. Dat hebben de Maleisische autoriteiten donderdag bekendgemaakt. Wat er met het toestel van Malaysia Airlines is gebeurd, is nog steeds een raadsel. Maar voor de nabestaanden is het juridisch belangrijk dat het vliegtuig officieel is verongelukt en de slachtoffers officieel zijn overleden. Zo kunnen bijvoorbeeld schadeclaims in behandeling worden genomen. Het vliegtuig verdween op een vlucht van Kuala Lumpur naar Beijing. Aangenomen wordt dat het toestel boven de zee tussen Maleisië en Vietnam plotseling van koers is gewijzigd en naar het zuiden is gaan vliegen. Onder Australische leiding wordt op de bodem van de Indische oceaan tot op heden vergeefs naar wrakstukken gezocht. Nou, dat uh, heb ik van Elsevier, dat stukje. Dat was vandaag nieuws. Uh, ik wil dat toch even melden. Want het is ook een topic dat loopt ook al gewoon een jaar straks, weet je. Dat, is, dat wordt ook weer gevuld met allerlei informatie. En mensen die daar uh, informatie over vinden. En die wil ik ook eigenlijk vooral oproepen om ook die informatie gewoon te plaatsen in dat topic. Over Vlucht MH370. En van dat topic, van dat onderwerp, gaan we gewoon naar het uh, volgende onderwerp. En uh, daarvoor pak ik uh, de bumper van Mac uh, erbij. Dat is een nieuw topic. Ik moest namelijk tot mijn grote schaamte ontdekken dat er nog steeds geen topic was over de Romeinen en de Romeinse tijd en het Romeinse Rijk. En dat terwijl ik echt al vanaf dat ik klein ben daar een enorme fascinatie voor kende, evenals voor vele andere oude volkeren. En ja, ik dacht van, nou weet je, daar moet ik gewoon toch eens werk van maken. Want ook in Nederland zijn de Romeinen geweest en actief geweest. En uh, er was niet echt een specifieke plek. Ook niet als je dingen tegenkwam in het nieuws over een archeologische schat van de Romeinen die werd gevonden. Maar ook niet over de geschiedenis. of over Er was gewoon niet een algemene plek voor het Romeinse Rijk en de Romeinen. Dus ik, ik vond het een, een goed idee om, om daar een topic voor te openen. En ik wil ook alle ja, mensen die luisteren oproepen van ah, als je nou dingen vindt of ziet of weet plaats het in dat topic, vul dingen aan, maak het compleet, uh, zo houden wij QFF in leven, dat is uh, erg belangrijk, heb ik gemerkt, uh, ook de afgelopen tijd, ik merk ook als er veel gepost wordt, dan komen er ook meer mensen, zo informeren we meer mensen, en uh, dus als je iets tegenkomt in het nieuws waarvan je denkt, hey is daar niet een topic over op QFF, zoek even op wat sleutelwoorden, kijk of je een topic vindt, plaats het in het topic, is er geen topic, Plaats het dan in een nieuw topic of een nieuw draadje. En dan moet het helemaal goed komen. Goed, het Romeinse Rijk. Ik heb, ik heb wel een paar interessante video's... ook met wel wat interessant uh, ja, ja, geluid. Uh, ik zit even te kijken wat het beste is om te laten luisteren. Ik denk uh, deze. Het is van uh, professor dr Fik Meijer... van de Universiteit van Amsterdam. En die legt uit waarom de, Robijnen, uh, de Romeinen zo succesvol waren... Luister even mee. Hoe konden de Romeinen zo succesvol worden? Dit is de Universiteit van Nederland. Dames en heren, goedenavond. Collega's van mij zeggen vaak: je hebt oude geschiedenis en echte geschiedenis. Oude geschiedenis is meer oud dan. Geschiedenis. Ik ben het daar niet mee eens. En ik wil vanavond aan de hand van die colleges over Rome laten zien dat dat niet waar is. Bovendien heb ik dan het voordeel boven mijn collega's dat ik kan bezighouden met een rijk dat zijn naam ontleent aan een stad. En dat kunnen niet veel rijken zeggen. En bovendien is er een buitengewoon interessante geschiedenis aan Rome verbonden. Hoe dat kleine stadje. Aan de Tiber zich ontwikkelde tot een enorme metropool. En die metropool die was op zijn hoogtepunt rond het jaar 110 na Christus. Toen was er in Rome keizer Trajanus. Een man, een groot veroveraar, had oorlogen gevoerd overal en vooral ook ten noorden van de Donau, waar hij de Daciërs had. Onderworpen. En die meneer Trajanus was teruggekeerd naar Rome vanuit Roemenië en had daar een enorm plein met allemaal gebouwen voor zichzelf laten neerzetten. En in het midden daarvan, in het midden daarvan was een enorme zuil, de Zuil van Trajanus. Die kun je vandaag de dag nog zien. En op die zuil waren als het ware in een soort stripverhaal waren de heldendaden. Van keizer Trajanus waren weergegeven. Dat was het hoogtepunt. En dan stel je natuurlijk onmiddellijk de vraag: hoe? Even tussendoor voor de luisteraars komen. live nu. Wie nou maakt er even een topic aan over een de, nou van een de mislukte aanslag de in de NOS nieuwsstudio? Een, tot een immens imperium. Op de eerste plaats krijgen we dan te maken met het forum Romanum. Dat is dat grote. Geheel met al die gebouwen erop waarin in de loop der tijden de ene na de andere keizer zijn favoriete gebouwen heeft neergezet om herinnerd te worden voor het nageslacht. En op dat Forum Romanum, daar begon in een grijs verleden de expansie van Rome. Daar kwam de Senaat bijeen, een soort Tweede Kamer van Rome en die besliste dan over de veroveringen. Het was aanvankelijk maar heel klein en Rome ontwikkelde zich van een klein stadje aan de Tiber tot een immens imperium. En als we nou kijken naar dat kaartje dat we hier zien, dan zien we dat Rome geleidelijk aan zich ontwikkelt. Je ziet het aan Latium, Campanië, je kan het verder kijken, Noord-Italië, dan komt rond 200 Zuid-Frankrijk en Spanje erbij. Dan gaat het oosten veroverd worden hè? en dan Klein-Azië. Noord-Afrika erbij. En dat gaat zo door totdat in het Rijk 110 dat Rijk zo'n grootste omvang heeft bereikt. En dan stel je je natuurlijk de vraag, hoe kan dat nou? Hoe is het mogelijk dat zo'n klein stadje een groot Rijk wordt? En daar gaan we nu naar de verklaringen voor zoeken. Als we alleen maar zouden geloven wat de geschiedschrijver Livius zegt, die in de eerste eeuw voor Christus leefde, dan zouden we alleen maar denken, Rome wordt groot omdat de stad opkomt voor de bondgenoten en die bondgenoten belonen de Romeinen dan met gezag. Dat klinkt niet erg overtuigend. En er waren ook andere redenen. Want als we naar de Romeinen kijken, dan zien we dat de Romeinen niet vies waren, om in, de, om in de gebieden waar zij oorlogen voerden, veel buit, slaven en geld mee te nemen. Dat was voor de Romeinen iets heel bijzonders. Zij werden steeds rijker. Maar er was nog een motief. En dat was, zoals er zo mooi in het Latijn gezegd kan worden, laus en gloria. Roem en eer. Dat speelde een belangrijke rol. En dat kwam tot uitdrukking in de strijd, in de strijd die dan gevoerd werd om een bijzondere onderscheiding. Romeinen vochten oorlogen. Maar als je nou een hele grote oorlog had gevoerd en je had 5000 mensen over de kling gejaagd, dan kreeg je het recht om een triomftocht te houden. Dan werd even buiten het Forum Romanen een plek in gereedheid gebracht waar een wagen werd opgetuigd met vier witte paarden, daarop in de kar stond de triomfator, de wangen rood geverfd, en hij reed dan, langzaam, omstield door duizenden mensen, gevolgd door de buit, door de soldaten die de oorlog in vorm hadden gegeven, en al de kostbaarheden die meegevoerd werden, reed hij dan over het Forum Romanum, naar de tempel van jupiter Capitolinus om daar zijn eer aan de god Jupiter te brengen. En terwijl hij dan reed, toegejuicht, stond er een slaafje op een verhoging en die zei tegen hem, kijk achterom, blijf nederig, denk eraan dat je een mens bent. En ik denk dus, in navolging van vele anderen, dat Rome op deze manier groot was geworden. Rome zocht steeds naar oorlogen om die triomftochten te kunnen behalen. Er ontstond als het ware een strijd tussen de senatoren om ooit een oorlog te kunnen voeren die die buit opleverde. Maar oorlogen worden natuurlijk niet alleen gevoerd om gebied erbij te veroveren. Je wil daar ook een duurzaam profijt van hebben. En de Romeinen. Hadden dat ook. Aanvankelijk gingen ze gewoon de mensen uitpersen. De provincialen moesten de belastingen betalen die de bewoners van Italië niet hoefden te betalen. En het gevolg daarvan was dat die provincialen klaagden. Die stuurden gezanten naar Rome om daarover te klagen. En dat werd vaak niet ontvankelijk verklaard. En daarom gingen de Romeinen op een zeker moment ook over. van dit is niet vol te houden. We moeten wat anders bedenken. En dan zie je dat die Romeinen ook steeds meer die provincialen in het beleid gaan betrekken. Je ziet ook dat ze verder gaan. Je ziet ook dat Grieken, die tot dan toe vooral geminnacht werden. omdat ze niet goed tegenstand hadden kunnen vormen tegen de Romeinen. dat die Grieken nu. Nou, Dit filmpje gaat nog even verder, wil je dat verder kijken, ga dan even naar het topic over Romeinen, er staan nog veel meer filmpjes in en ik hoop dat er ook uh, ja, genoeg luisteraars zijn die nu denken van hé hey, daar weet ik ook nog wat over en die dat ook gewoon gaan plaatsen in dat topic over de Romeinen. En dan gaan we even kort naar een, uh, een klein filmpje, er is inmiddels een filmpje van die gast die daar binnenvalt. en er is inmiddels ook een uh, uitgetypte versie, ik zal even het filmpje aanzetten, luister maar even mee. Ik weet niet of er ook wat bij verteld wordt. We zullen het zien. Het filmpje duurt vier minuten volgens dit. Het is op. Uh, ik wil het. Jongen, wat een ongelofelijke website is dat. dat die NOS-website soms ook, hè? Dan wil je gewoon iets kijken en dan. Doet hij niet wat je wil. Nu hoop ik wel. Ja. Ik vind dat hij wel tof. Ik blijft wel dat Ik ben net zo zenuwachtig als jij. Ja. Ja, dat is dus, zo, nee. Ik ga niet jou in de weg zitten nee, dat is met het risico. Ja? Ja. En ik ben blij dat je ook wilt wiken. Nou, ja. We moeten zorgen dat, dat jij dit. Hm. Ja, het is met een reden gedaan. Tuurlijk, ja. Ik hoop dat die, uh, zou u daar willen zitten dan straks, als ik uh, moet beginnen. Ik beloof dat er dit natuurlijk wel gebeuren maar ziet anders als ik hier in mijn eentje zit, dan uh, kan hetzelfde geld, ze staan waarschijnlijk nu al buiten, voor hetzelfde geld, dat zeggen ze, wat zeg maar de dingen die gezegd gaan worden die, uh, dat zijn wel hele grote wereldzaken, ja. wij zijn zeg maar ingehuurd door inlichtingendiensten en uh,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 kans gewoon dat ze denken, ze stormen gewoon naar binnen dus en zieken uh, hem Ik doe zeker niet. Ja. Ik weet, uh, en ik, ik de regisseur. Uh, ik hoop alleen wel dat je mij als ook wel ik Ik beloof dat we, we, kunnen de hand op schudden. Dat weet dat jij niet hebt. Ja. Het proces mij niet meeneemt Nee, nee, zeker niet. Maar ik wil, ik zou, ik zou het schrijven in de als het toch hier blijft, dan is de kans kleiner dat ze zo'n actie ondernemen. Op zo'n manier. Ja. ja. Verder, als het als de speech klaar is, dan laat, dan laat ik u gewoon gaan en dan Maar uh... nou, oké, okay. als je speech klaar is. Ja. Dan ga je met mij mee naar buiten, denk ik. Nee, ik denk dat ik laat u wel eerder. Uh, ja, we ja, ik laat mij dan misschien inrekenen of kijken Ja. Ja. ja oké, okay, maar dan laat ik u naar buiten gaan. Oké, okay. u mag gewoon naar buiten gaan. Maar ik vind dit te lang duren. Kunt u mij horen? Je ja, wel een live, live mic. Ja, maar is er geen contact.? Uh... Ja, dit vind ik te lang duren. Ja, daar zit ook. Iemand, Regie? Nou ja, jij hebt het gehoord net als ik. Ja, dat de microfoon het doet. Ja, dus de microfoon doet het, maar ik moet weten dat we live op televisie zijn. En ik krijg ook nog niks binnen van. Uh... Maar goed, zei niet, jij, jij, zei, uh, jij kan alleen hun horen. Ja, zij kunnen niet jou horen. Ja. Je staat nu wel hier met een microfoon ja. en een camera en hij staat rood. Dus je ziet dat je bent in beeld, dat is ook een beeld dat naar buiten gaat zeg maar. Ja, maar hoe weet ik dat dit op de televisie staat? Ja precies, snap je? Dat moet jij weer nemen van, van die andere ja. mensen. Ja, dus... maar net hoorde ik uh, microfoon doet het ofzo. Maar ah, daar is de politie al. Ja, uh... Ik hoop het van harte. mag ik naar buiten lopen. Straks ja, als ja. er speech is, is uh, gedaan. Maar wat gaat u doen? De politie, houden we af te vallen! Houden we af Wat vallen! hè? Ik laat het vallen, ik heb het laten vallen. Ik heb het laten vallen. Knieën! Knieën! Rustig! Ik kom door aan, aan <lacht> Oké, okay, even tijd. Tijd, rustig. Rustig. Rustig. Rust. Op je buik. Arme is vrij. Arme is vrij. Oké. Okay, Mijn oude bedachte beweging wordt ermee geschoten. Heb je dat begrepen? Ja. Oké, okay, even contact, meldkamer, situatie onder controle. Even de controle. Blijp een shit ouwe. Gewoon oh, luif op. Maar ik denk dus echt dat dit nep is. Ik weet niet waarom, maar dit lijkt heel nep. Ik kan er niks aan doen. Ik vind het echt, dit vind ik dus echt heel nep. Of die gast is helemaal in de war. Of dit is gewoon nep. Kan het niet de oefening zijn? Omdat hij ook zijn wapen zo makkelijk liet vallen. Misschien is het wel gewoon een oefening geweest. Ik, ik noem maar wat. Anyways, dat was even een kleine update en dan gaan we ook naar het volgende onderwerp. Dat betekent dat ik de bumper van... Uh, <coughs> ja, ja, ja, medemens, dat was die verwarde man. Je hoorde dat fragment. Dit was wat er zich net afspeelde om acht uur. Um, de bumper van Mac speelt zich nu af. Maar wie maakt even een topic aan over dit gebeuren? Ja, dat volgende onderwerp. Ik vraag nog een keer, wie maakt even een topic aan? Van de mensen die luisteren. Uh, dat zou wel cool zijn, weet je, als we even een topic hebben uh, over dit hele gebeuren. Uh, ja, dat is toch wel fijn. Dan kunnen we dat een beetje aanvullen. Ook weer met informatie, want nou, dit leek me geen uh, gekkie van IS. Ik heb trouwens wel, uh, misschien wel even interessant om te vermelden. een uh. schaatser. Um, ik heb wel... Um, sorry, ik ben in de tussentijd even aan het zoeken naar dat bestand. Gevonden inmiddels uh, nog wel iets anders staan. Ik heb hier namelijk iemand die even, even snel die brief uh, vertaald. De brief die hij heeft achtergelaten, daar stond in... Wanneer u dit leest, raak dan niet in paniek. Ga niet sneeuwen en waarschuw uw collega's ook niet. Doe... Dit lijkt wel een rap. Wanneer u dit leest, trak dan niet in paniek. Ga niet schreeuwen en waarschuw uw collega's ook niet. Ja, best, vloot best. Doe alsof er niets aan de hand... is, ik ben zwaar bewapend. Nee, ik moet ophouden ermee. Als u gewoon netjes meewerkt, zal u niets overkomen. Besef dat ik niet in mijn eentje ben. Er zijn er nog 5 plus 98 hackers die klaar zijn voor een cyberaanval. Bovendien zijn er in dit pand acht zware explosieven geplaatst... die radioactief materiaal bevatten. Als u mij niet naar Studio 8 brengt om een uitzending over te nemen... dan zijn wij genoodzaakt tot actie over te gaan. Dat wilt u niet op uw geweten hebben. Begeleid naar Studio 8, de NOS Studio. En dan staat eronder, wij zijn gegijzeld door een zwaar bewapende mannen. In studio 8 media voor Hilversum. Er zijn nog meer van hen in de rest van het pand. En ze hebben 98 hackers klaarstaan voor een cyberaanval. Ook zijn er acht zware explosieven in het pand geplaatst. Die radioactief materiaal bevatten. Zij willen een live uitzending doen om hun verhaal te kunnen houden. Als de live uitzending op enige manier verstoord wordt zullen zij tot actie overgaan van buitenaf wordt in de gaten gehouden of de live uitzending in heel nederland bekeken kan worden hun voorwaarden zijn daarom onder andere 1 dit gebouw wordt niet bestormd 2 de live uitzending wordt niet vertraagd geen enkele seconde onderbroken en niet bewerkt 3 voor de duidelijk faal <lacht> duidelijkheid had er moeten zijn Wordt er dus geen informatiebalk en dus ook geen ondertiteling aan de live uitzending toegevoegd. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, zullen wij vrij worden gelaten. Ik zal het nog een keer herhalen, herhalen tussen haakjes. Ja, dit is wel een heel vaag verhaal, maar dat, dat stond dus in de brief. Het lijkt wel een oefening. Het lijkt echt wel een oefening. Dat denk ik echt. Anyways, um, ja, dat, uh, of, of hij gaat straks op. Uh, misschien wilde die man op tv vertellen dat de Illuminati... Oeh, straks wilde die ons de schuld geven. Stel nou even dat die gozer gewoon dacht van... Let me blame it on the good guys. Weet je? Let me blame it on the fucking good guys. Ik bedoel, je gaat toch dit niet... Nee, nee. nee, nee, nee, nee ik sta er niet gek van te kijken als dat gebeurt. Als, als de, zoiets... Dit gewoon helemaal misplaatst wordt. Ik weet niet wat het was. We zullen het wel horen. Anyways. Um, muziekje? Ja, en dan het volgende onderwerp. Uh, wat voor muziekje? Ja, dat nummer heette Tony Adams en het is van Joe Strummer. <middels> Sun, de zon. Onze God. Want de zon, dat ben je zelf. Sun. Hier op Sint Maarten in de Caribbean. En het nieuws meekraag in Nederland over die verwarde dude. Hij leek wel een soort. Check it out: Anonymous hacker. Ik weet het niet. Of het was gewoon een bullshit prank. Ik weet niet. het, het, het, het, het, het, het, het kwam zo nep op me over. Ja, sorry. Anyways, jullie hebben net geluisterd naar. Joe Strummer. Met het nummer Tony Adams. Want zo heet het nummer can't help it. En het komt van Rocky Art and the X-Ray Style. Dat is trouwens een heel lekker album. Als je een goed album wil luisteren, download het. Koop het. Rocky Art and the X-Ray Style van Joe Strummer. Daar komt dit vanaf. En ja, goed. Na uh, regen komt zonneschijn. En na deze zonneschijn komt uh, regen. Nee, ja, we gaan naar het volgende onderwerp. Dat is dus geen regen. Uh, de bumper van Mac is ook geen regen. Nee, tenminste, uh, werk mee. Techniek, ja, kom op. En dat volgende onderwerp, dat is tevens alweer het één na laatste onderwerp van deze 64ste QFF Podcast uh, Episode. We zijn ook alweer dik 3,5 uur straks onderweg. Uh, het gaat hard, de tijd. <coughs> en uh, we gaan nu naar het één na laatste onderwerp. Geest zoekt foto. Nou, waarom wat aandacht voor de topic? Ik kwam een tijdje geleden al een keer een foto tegen van een Ouija Board. Dat je tegenwoordig kan kopen. Dat is van Hasbro. En een Ouija Board, daar kan je. Akelige dingen mee oproepen. Ja. Dan zeg ik het enigszins netjes. En nou ja. Er is nu afgelopen dinsdag in Amerika. Een meisje doodgeschoten. Door agenten. Dat meisje had met haar andere teenage friends. Met een Ouija board gespeeld. En die was daarna doorgedraaid. En die werd doodgeschoten door die agenten. Dat vond ik wel opmerkelijk. En ik, ik kwam een andere uh, serie tegen. En die serie... Die heet Haunted Homes. En daar zaten echt een paar dingen tussen. Dat ik dacht van... -de -h What the fuck? Komt best wel uh, oprecht over. Het zou best kunnen kloppen. Want ik heb zelf ook wel vage dingen meegemaakt op dat vlak. En het... het ja... Daar hebben we het ook wel eens vaker over gehad. Ik bedoel, ik geloof niet... al die die zeggen... ja, je opa die praat met mij... en die vertelt me dat het goed met hem gaat. Fuck die bullshit. Al die paragnosten... die mensen in ruil voor geld... fuck die shit. De energieën die rondzweven... ik weet niet eens of het... De geesten van dode mensen zijn. Misschien eerder gewoon energieën... van djins... Of demonen, whatever. Something like that. Maar goed, daarom even een beetje aandacht voor de topic geest zoekt foto. Voor de mensen die dat uh, paranormale interessant vinden, kijk op QFF. Of uh, straks via QFF radio gemist. Er luisteren inmiddels trouwens bijna 400 mensen. Dat vind ik wel echt super tof. Het aantal luisteraars loopt er weer op. En uh, ja goed, we pakken de bumper van Mac en dan gaan we naar het uh, volgende onderwerp. Dat is dan het volgende en tevens ook het laatste onderwerp van vandaag. Van deze 64ste QFF podcast episode. Uh, 64, dat is nog twee en dan hebben we weer een klein jubileum. Bij 33 hadden we dat en bij 66, ja, wat mij betreft ook weer. Anyways, de Twilight Zone. Daar wil ik het even over hebben. Ja, tv? Dat kijkt hij niet meer, die Free Electron. Maar hij kijkt wel regelmatig op YouTube naar allerlei films en documentaires. En daarom dacht Free Electron, laat ik eens wat aandacht schenken aan de serie die in de jaren 50 werd gemaakt en uitgezonden in de, ja uh, in de Verenigde Staten. Het muziekje wat je nu hoort, dat was de intro tune van... The Twilight Zone. En omdat Free Electron een sukker is, een sucker voor obscure science fiction, kwam hij uit bij een hele serie Twilight Zone episodes, die gewoon op YouTube staan. Uiteraard in zwart-wit. En dat hoort ook zo. Op. En het stoort hem helemaal niet. In de jaren tachtig was er ook nog een remake van The Twilight Zone, die Free Electron persoonlijk minder goed vindt zijn de special effects natuurlijk wel beter, zegt hij. Nou, Hij schrijft daar een stukje over. Hij plaatst ook een aantal episodes van The Twilight Zone. En daar ga ik nu geen stukjes van laten luisteren. Maar de mensen die dit interessant vinden... het gaat ook daarnaast nog over een andere serie... The Outer Limits. En The Outer Limits... Uh, dat is ook een, een serie met geniale science fiction verhalen... Um, It's an American television series that aired on ABC. Dus het was op ABC van 1963 tot 1965. De series werden vaak vergeleken met de Twilight Zone. Maar het had een andere... Nou ja, het waren toch anders voor het verhalen. De Outer Limits. Uh, het zijn al, ja, de, de, de, de episodes zijn zeg maar, ook anders opgebouwd. Daar komt het op neer. Uh, daar ook staat er een aflevering van. Er zijn nog veel meer afleveringen. Ik plaats ook een paar van de allernieuwste Twilight Zone. Want uh, die zijn ook nog vrij recent weer gemaakt. En nou ja, goed. Daar ook wat aandacht voor. En uh, nou, ja, de mensen die dat willen zien, ga gewoon naar het uh, topic The Twilight Zone and the Outer Limits. Een topic van Free Electron. En ja, dat was het laatste onderwerp. En dat laatste onderwerp, dat betekent eigenlijk automatisch ook dat we aan zijn gekomen bij. Uh, ja, onze. Ladies and gentlemen, Eind. Tjoen. Mijn naam is Bafomet. Bedankt voor het luisteren mensen. Het is nog steeds donderdag 29 januari 2015. En dit was uh, de 64ste QFF podcast op QFF radio. Tot de volgende. Bye bye.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 But trust me, I'm the sunscreen.